Goeiemorgen vakbonden houden een nationale actiedag. Ze protesteren tegen aanvallen op het stakingsrecht en tegen sociale dumping, waarbij werkgevers proberen om personeelskosten sterk te verlagen. Bijvoorbeeld door goedkopere werknemers uit het buitenland of door onderaannemers. De aanleiding daarvan is onder meer het conflict bij supermarktketen Delijze, die 128 winkels wil overlaten aan zelfstandige uitbaters. De actie kan hinder veroorzaken bij Delijze zelf en mogelijk ook bij andere winkelketens. En bussen en trams zullen niet allemaal uitrijden, zegt Ine Pieters van de lijn. Vandaag zal 55% van de ritten uitgevoerd worden. We verwachten de grootste hinder in de steden zoals Antwerpen en Gent. En daarom raden wij onze reizigers aan om op voorhand hun reis uit te stippelen via de routeplanner op de website of in de app, want daar kan je raadplegen welke ritten er effectief rijden vandaag. Ook het openbaar vervoer van de MIVB in Brussel zal verstoord zijn, maar de treinen zouden wel normaal moeten rijden. De duizend kilometer voor kom op tegen kanker heeft net geen 6 miljoen euro opgebracht. Dat is iets minder dan vorig jaar. Meer dan duizend teams hebben vier dagen lang duizend kilometer gefietst en zamelden daarvoor geld in. De meeste deelnemers hebben van dichtbij te maken gekregen met kanker. Ja, ik denk binnen alle duizend kilometer rijders, alle, alle fietsers, dat er wel iemand in de familie, en de vriendenkring is waarvoor dat je het doet. De mensen die elke dag moeten vechten tegen kanker of die de diagnose krijgen, dat is zo'n slag. Ik heb het zelf ook gehad en nu kan ik laten zien van kijk, ik ben er terug bovenop, ik ben fit genoeg, ik kan die duizend. En dat geeft zo'n boost, dat is ongelooflijk. Het was de twaalfde editie van de duizend kilometer. Het geld dat komop tegen kanker inzamelt, gaat naar onderzoek voor kankerpatiënten, waarvoor er niet genoeg interesse is in de farma industrie en in de play-offs van het voetbal hebben Genk en Union 1-1 gelijk gespeeld. Daardoor staan Antwerpen en Union nu samen aan de leiding. Genk volgt op drie punten. Als Antwerpen volgende week op eigen veld wint van Union is het kampioen. Union-trainer Karel Geraerts kijkt al uit naar die wedstrijd. Alles kan, dus we gaan naar Antwerpen volgende week voor een goed resultaat. Dat lijkt me heel simpel en heel duidelijk. Antwerpen weet wat ze moeten doen, wij weten wat ze moeten doen en dat is geweldig. Dat is gewoon geweldig om daar te gaan voetballen. Je weet die sfeer gaat, gaat goed zijn. We hebben ons in de ik kan niet laten verrassen verloren. En de competitie ook. Derde keer moeten we wel voor iets gaan. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel in Oost-Vlaanderen is de hinder op het openbaar vervoer... het grootst in Gent door de Nationale Actiedag vandaag. En Dendermonde is kampioen in het rugby. En er was ook dubbelfeest bij hockeyclub Gantois, Zowel de mannen- als vrouwenploeg is daarlands kampioen. De dag start met lage wolken. Nadien opklaring. Het blijft zo goed als droog weer. Maximaal liggen tussen 16 en 20 graden. En er is ook een matige Noordwestenwind bij. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half zeven. En ook al te vinden in de app van VRT nieuws Tegels, nacht parket in Permo. Beetje meest wel. Dat is. Uh, ja, daar gaan we mee beginnen. Goedemorgen Kim. Goedemorgen. Goedemorgen Schema. Goedemorgen. Ja, maar mijn schema is lang geleden. Dat is lang geleden, ja. Maar ja, jongen, maar het was ook een extreem lang weekend, hè? Dat was super fijn. Ken je ons nog? <laughs> Wie wil je ons nog kennen? Kim wel. Oh. oh, hard. Hard. Wat is al over? Ze in de. Hey Charlotte. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey hey hey. Ja, wat gaat ervoor zorgen dat jullie dag vandaag perfect wordt? De zon. De zon komt sowieso. Ja, net geen 25 graden blijkbaar. 21. Jawel, maar vorige week was het... Van, oh, maandag wordt 24 graden. Niet hè? Oh, maar we weten dat toch nog niet? Het kan nee, het nog komen? Ik weet Sabine, Sabine Hagedoorn zei het woensdag van... Ja, maandag krijgen we 24 graden. Kijk, is 1... Het is nog vroeg, misschien is het vanmiddag toch 24. We geven over... het nog een kans. Ja, we geven het een kans. Het is 4 over 6. Goedemorgen, wat gaat er vandaag? voor zorgen dat jouw dag perfect wordt. Ben et al en love is a battlefield. De dag van de jaren 80, dat was goed. Maar het was soms nog beter. Zien. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. in x Tijdblound van de NXS. Het is 12 over 6. Goedemorgen, de problemen bij het verkeer. Hallo. Goedemorgen. Rayo. Hey goedemorgen. Uh, ja, één flink probleem. Al op de E313 naar Antwerpen. Daar is een ongeval gebeurd. Even voorbij. Herentals -Oost. Daar staat ruim een half uur het file al vanaf geel west. En op de Antwerpse ring richting Gent is het ook al wat vertragen aan de Kennedy tunnel. Ja, het is uh, aan het misten, dus lem. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je Kind. Tuurlijk het wordt sowieso een heerlijke dag. Nog net geen blote benendag, nog geen 25 graden. Het weekend was sowieso een schot in de zonneroze. Ho, doe vandaag zeker nog één dag. Het is beloofd. Hoe was jullie weekend? Goed. Ja, veel gedaan. Ja, ik heb echt heel veel gedaan. Ik ben It's met kindjes naar Technopolis geweest. Wauw. Ik ben naar een festival geweest. Ik heb meegezongen met Sam Goris en Reggie. Ik zag beelden, ja. Ja, daar ga ik echt heel goed op. <laughs> uh, ja, heel cool. mag, hè. Wat was? Ja, en jullie? Uh, oh, jij veel gedaan? Ik heb veel gedaan met de kindjes, ja. Zonnetje, park, kinderboerderij. Mag allemaal, hè? Ah, kinderboerderij. En met, met, met grote dieren of zo van die. Ah, wel, ik heb iets meegemaakt gisteren. Je gaat het nooit geloven. Nee? Ik was op een kinderboerderij waar er struisvogels zijn. Ik denk de enige in België. En ik stond gewoon te praten. Er ineens bijt hij mij in mijn rug. Echt waar? Ik dacht, wie duwt er mij nu? Maar dat was dus gewoon zo'n happende struisvogel. Ja, dat agressieve. Is, waarschijnlijk krijgen ze daar te weinig. Dat Ik denk het ook. Een stukje ja. rug kan er altijd wel in. Zo. Heel veel ja. mensen die ook Amma. zeiden. Er is nogal een chance met dat weren. Hoeveel heb je dat gehoord van het weekend? Ja, goedemorgen. Uh, Francie de Martijn uit Liedenkerken. Goedemorgen, Peter en Kim. Goedemorgen. En die gaat het nog uh, warmer maken, want je bent bakker. Hoeveel graden is het ja. in de oven, of aan de oven tenminste? Uh, in de bakkerij is al een graad of 425 gemakkelijk. Hè? Oh, gaat nog eigenlijk wel. En wanneer ga je slapen vandaag? Ja. Uh, ik straks om een uur of wacht ga ik slapen, dus daar kijk ik naar uit. Oh, dan mis je een uur van de sjouwman. Ja, ik weet het, ik weet het, ja. Maar hey, jouw broodje... Ja. Dan is jouw broodje gebakken, dus dat is goed hè? Fransie... Ja, Dus vanavond ben ik erbij, bij Lars hè? Ah, juist, ja Dan je... Altijd Radio 2 Geniet ervan, Fransi, dankjewel Iemand zegt een DJ Zet hem op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 Hoog. Zou dit een nieuwe zomerhit kunnen zijn? Rihanna van Camille. Ja, weet het niet, hè? na, het is een beetje K3. Ja, het is een beetje K3. Ik denk toch nog altijd dat Gustave de zomerhit van dit jaar kan worden. Die heeft het zo goed gedaan. Goedemorgen, het is 17 over 6. Welkom bij Radio 2. Ken je Ludwig nog? Ludwig de Barman. Ludwig de Barman, die ging... Achter zijn toog staan en is het niet meer van achter gekomen. Hoe is het afgelopen? Je wordt het verhaal over twee minuten. Voor ons, Profilexperts experts moet alles kloppen voor we stoppen. Dat is de pro in Profil. Ontdek al onze beloften op profil.be. Profil. .be. profil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 alles plus nog iets meer. Zeg, Andy, wat is nu de slimste actie? Wel, vanaf nu woensdag Italia-actie. Met meer dan 25 Italiaanse producten, zoals Italiaanse salami van 200 gram... voor de knallieprijs van maar 3 euro. Aldi, altijd slim. Hier ligt hij, de droom van je hond Paco. Die jij gisteren liet liggen. Verrassend groot voor zo'n klein beestje. En die droom, die wacht...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 Goedemorgen. 19 over 6. Er is nog iemand aan het nagenieten. Dat is Lutgaarde uit Mortsel van vier heerlijke havenfeestdagen in Blankenberg. Dat was er ook prachtig weer. Veel vol, prima sfeer, topeditie, alsjeblieft. Een versje harnot. Excuseer. Karnaaltjes. <laughs> Hernot. Daar in haven. Zeg eens dat daar? Hernot? Hernot. Okay, zoiets. Maar misschien moet iemand uit west vlaanderen Ja, we hebben Charlotte niet deze week. Hè. Die zou dat meteen is waar. Ja. kunnen bevestigen of ontkrachten. Hernot. Maar we hebben een schema. Goedemorgen schema. Goeiemorgen. <laughs> Moest het even hebben. Want, ja, los van de actiedag vandaag, hè, er wordt heel veel betoogd. We lezen ook van alles over het geld dat niks meer waard is. Maar het goede nieuws is, het is wel gelukt. In Meerhout in de provincie Antwerpen is er een nieuw wereldrecord. En Barman Ludwig heeft het gehaald. Vertel. Ja, het Ludwig van Isterdaal van 59 jaar uh, van het café Ons Volkshuis. Die heeft het wereldrecord barkeeping gebroken. En hij stond daarvoor 120 uur lang achter de toog. Dinsdag is hij aan begonnen. En zaterdagavond was het record dan verbroken. Oh ja. En een paar uur voor het record op zijn naam zou staan, belde Sharon hem op. En ja, hij had toch wel wat kwaaltjes van het lange staan. Even wegenieten. Wel, van de week had ik mijn benen vermoeid, maar nu zit ik met een gezolle enkel. Als je de ganse nacht en de ganse dag blijft terechtstaan, vroeg of laat, krijg ik ervan wel de Ja, Hij zegt dat hij mentaal dan weer geen last had, dus dat hij er echt wel goed voor stond. En hij is natuurlijk heel blij dat hij het record nu heeft gehaald. Al hoopt hij wel dat iemand het nog eens gaat verbreken. Zelf wil hij het zeker niet meer doen, de jeugd moet het maar doen, zegt hij. Kim van ons wat denk je? 130 uur? Uh, ja, voor de toog. Hè. Daar heb voor ik minder de... problemen mee als achter de toog. Dat is geen probleem. Wel maar. Zou het lukken? 130 uur uh, pintje stappen voor de goede zaak. Ik, ik denk dat ik zo lang niet wakker kan blijven. Nee? Nee. Jawel, je kan dat wel. Je hebt toch karakter? Uh, ja, maar ook niet zoveel hoor. <lacht> jammer, jammer. Bon, als er iemand uh, zich geroepen voelt, dit is 120, dus je moet gewoon 121 halen. En dan een prachtig verhaal. Een prachtig verhaal over een trouwring. Ja, je kent het verhaal natuurlijk. Mensen die verliezen een trouwring. En die vinden die dan terug. Maar dit is fenomenaal. Het kan ook twee keer vertellen Schema. Ja, Gunther uit Rijkenvorsel heeft na 15 jaar zijn trouwring teruggevonden. Hij verloor die ring in de tuin van zijn ouders, want hij was daar een sneeuwballengevecht aan het doen met zijn kinderen. En ja, hij heeft die dan daarna nooit meer teruggevonden. Maar hij wilde dat nu wel graag, omdat hij deze zomer 25 jaar getrouwd is. Dus dat zou toch wel mooi zijn geweest. Mm -hmm. En dan vroeg hij de hulp van iemand die een metaaldetector heeft. En die vond de ring dan gewoon terug. Zo gemakkelijk was het blijkbaar. En uh, ja, het was dus ook niet de eerste keer dat hij zijn ring al eens had kwijtgespeeld. Want in het jaar 2000 verloor hij zijn trouwring ook tijdens een sneeuwballengevecht. En Ezel stond zich geen twee keer aan dezelfde steen. Maar vooral zeggen, ja, weet je dat nog, dat er nog sneeuw was? Ja. Dat je nog sneeuwballengevechten kon doen. Maar vooral twee keer tijdens een sneeuwballengevecht, ik vind het wel een beetje raar. Ja, ik dacht, denk ook dat er iets meer achter zit. Ja, maar misschien heeft dat te maken met het feit... Koud en dan, uh, dan wordt alles ook... Uh, dan krimpt ook. Dat is toch, hè? Dus alles, vingers, Peter? Alles krimpt <laughs> Zijn vingers krink. zijn gekrompen. Is dat er afgefloept? Dat. Ja, zo zal dat gegaan zijn. Hè? En helemaal opgaan in dat spel. Helemaal wild. En dan, ja, floep. Toch raar, hoor. Jij ja, loopt ooit iets teruggevonden dat je denkt van... En dan plots is het daar. Ik speel geen dingen kwijt. Nooit? Ja, ik ben zo daar nogal uh, thuis ook. Alles moet op dezelfde plaats liggen. Anders, en als dat daar dan niet ligt, word ik gek. Maar dan hebben sowieso mijn man of mijn kinderen dat gedaan. Sowieso. Ja, hey, dat, dat is normaal. En dan, waarom ligt hij niet op zijn plaats? Ooit is oh, ja. dus een week een bril van. kwijt geweest. Een week lang. En die bleek dan ergens op een schapje bovenaan te liggen. Maar ik leg die ook overal. Ramstalig. Jij lijkt me iemand die af en toe iets kwijt is, Shema. Oh, ik speel constant dingen kwijt. Ja? Ik vergeet gewoon altijd waar ik dingen heb gelegd. Ik zou eigenlijk ook zo'n systeem zoals Kim moeten hebben. Ja, alles een vaste plek. Ik vind het zo handig. Verlies je ook geen tijd? Nee, dat is waar. Deel gerust jouw verhaal, lieve luisteraar. Wat heb jij ooit meegemaakt? dat je dacht van... Oh, ik ben dat zo lang kwijt geweest. En dan krijg ik het terug. Feest. Veel gerust. Kan in de app van Radio 2. Goedemorgen. Het is Dua Lipa met Silk City en Electricity. 24 over 6... Falling into you, baby Even electricity can't compare to what I feel When I'm with you, Oh baby Giving up my ghost for you Now I'm see-through You give me a feeling I'm ready now Electricity, I'm blowing.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 Bar, they're cleaning the floor, and everyone is already home. But I'm on my own. Still dancing with my eyes closed. Cause everywhere I look, I still see you. And time is moving so slow. I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing with my. Ay, ay, ay, Oh, de mist is alleen maar erg aan het worden, dus hou er rekening mee als je de weg op moet, maar komt goed bij, komt goed hè. Zometeen alle nieuws uit jouw buurt. Eerst nog Shema Sai Sai. Goedemorgen, de vakbonden houden een nationale actiedag... met straks ook een grote betoging in Brussel. De aanleiding is onder meer het conflict bij supermarketen Delhaize die 128 winkels wil overlaten aan zelfstandigen. Door de actie zullen er overal minder bussen, trams en metro's rijden. En in het voetbal wordt het volgende week spannend... want als Antwerp wint van Union is het kampioen. Gisteravond hebben Genk en Union 1-1 gelijk gespeeld... en daardoor staan Antwerp en Union samen aan de leiding. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van Driessen. Ook in onze provincie is de Nationale Actiedag merkbaar. Bij de lijn zal de hinder het grootst zijn, zegt woordvoerder Inne Pieters. In Oost-Vlaanderen wordt vandaag 60% van de ritten gereden. De grootste hinder zal te voelen zijn in de stad Gent. Wij raden onze reizigers daarom aan om op voorhand hun reis uit te stippelen... via de routeplanner op de website of in de app. Want daar kan je raadplegen welke ritten er vandaag uitgevoerd worden. Treinen rijden wel, al waarschuwt NMBS voor vertragingen en storingen op bepaalde lijnen, omdat er vandaag veel meer reizigers dan gewoonlijk worden verwacht. Alle sectoren staken tegen het verlagen van de loons- en arbeidsvoorwaarden. Het parket in Gent heeft beslist om geen beroep aan te tekenen... tegen de opschorting van de straf voor een ex-politiecommissaris van 67 jaar. De man werd vorig jaar geflitst tegen 109 km per uur... op een plaats waar je maar 50 mag rijden. Hij werd veroordeeld tot een opschorting van straf. Dat betekent dat de vroegere politiecommissaris wel schuldig is... maar geen straf krijgt. Er werd rekening gehouden met zijn blanco strafblad en staat van dienst. En het parket gaat dus mee in die redenering. In Sint-Martenslatum zijn kwetsbare bomen tijdens wegenwerken voortaan beter beschermd met houten planken. De gemeente heeft recent een bomenbeleidsplan uitgewerkt en een van de elementen is de bescherming van kwetsbare bomen. Bij wegenwerken, zoals er momenteel gestart zijn in Sint-Martenslatum, worden de bomen eerst onderzocht om na te gaan hoe ze het beste te beschermen. Als resultaat kwam naar voren dat de bomen pas kunnen overleven als er onder de rijweg wordt gewerkt om zo de wortels te beschermen. En dat gebeurt dan onder meer door houten planken rond de bomen te plaatsen vooraf. Hockeyclub Gantoise uit Gent heeft geschiedenis geschreven. De club is wel bij de mannen als vrouwenploeg Belgisch kampioen. Voor de mannen de eerste keer in 100 jaar, voor de vrouwen al de derde keer op rij. Gantoise haalde het na een spannende wedstrijd met shootouts van Dragon. Daarin speelde de doelvrouw Pauline de Rijk een hoofdrol. En voor haar is deze titel ook de meest waardevolle. Hij betekent heel, heel, heel, heel veel. Hij voelt echt super goed. We hebben er echt super hard voor moeten vechten. Andere ploegen worden veel beter. Ik ben extra trots dat we het toch nog hebben kunnen waarmaken, want chapeau naar het dragon, wat zij getoond hebben, is echt, is echt heel mooi. Dus toch blij voor ons zou het gehaald hebben. Gisteravond was er ook een overwinningsfeest op de club in Gent. En in het rugby is Dendermondenlands kampioen bij de Mannen. Het versloeg in de finale Terhulpen, de kampioen van vorig jaar... met 36-27. Terhulpen en Dendermonde verdelen al sinds 2016 de titels onder elkaar... en het was al voor de vijfde keer prijs voor Dendermonde. Vandaag start met lage wolken. Lokaal kan er nevel of mist blijven hangen. Naar de middag toe opklaringen afwisselend met wolken... ook temperaturen tot 20 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen je in de app van VRT nieuws over half 7, hajo. Waar staan we stil vanmorgen? Ja, vooral naar Antwerpen nog steeds. Op de e 313 50 minuten vertraging maar liefst. Van Geel West tot Herentals Oost. Maar wel goed nieuws, de weg is daar net vrijgemaakt, een paar minuten geleden. De Antwerpse ring richting Gent is ook al vrij druk hoor, met 25 minuten file van Deurne tot aan Linkeroever. Naar Brussel voorlopig minder problemen. Dat is zo'n 10 minuten erbij tellen op e 40 vanaf Aflichem. Op de e 314 bij Aarschot. En dan op de binnenring rond Brussel is het ook al wat bumperen van Groot, Bijgaarde tot Bon, over een minuut iets dat je nooit moet doen. Mecht nooit. Waar brengt de Zee u naartoe deze zomer? Ontdek Noord-Europa met MSC. Vanaf Kiel of Kopenhagen. 7-8 cruise vanaf 699 euro. MSC Cruises. Ontdek de toekomst van cruisen. Bij uw reisagent of op msccruises.be Het lijkt wel alsof technologie ons steeds meer opslaat. Ons steeds meer doet stilstaan. Maar hoe meer we bewegen, hoe meer we beleven. Dit is het moment om over te stappen op een technologie die je beweegt. De Kia plug-in-hybrides. Ontdek de Kia x en al onze andere plug-in-hybrides tijdens onze open deurdagen tot en met 31 mei. Kia, movement and inspires. Bestel voor 1 juli om nog te kunnen genieten van een fiscale aftrekbaarheid tot 100%. Radio 2 morgen. Peter en Kim morgen. Sleeping in my car, rock set. Allee, je mocht dat. Waarom niet? Als oh. je aan het rijden bent... Ja, dat niet. Dat... dat moet je dan niet doen. Heb je ooit in je auto geslapen zo? Dutjes, hè. Dutjes. Jij nog niet? Ja, dat wel. ja. ja toch? Plots speelde er een heel bijzondere glimlach rond je gezicht. <laughs> ja, dat is wel leuk. Heb je verhalen? Nee, niet van Dutjes in de auto. <laughs> Goed. Ja, gaan we door met de show. Belangrijk. Want we hebben een heel mooi verhaal, Sjema. <laughs> Plot zit je op een heel andere trip, hè. Daarnet hadden we het over een wereldrecord barkeeping. Een man uit Meerhout heeft 120 uur achter een lange toog gestaan. En dit weekend is er nog een wereldrecord gevestigd, schema In ja. Oost-Vlaanderen. Kerry uit Wetteren doorkruiste op zijn motorfiets 158 landen in 24... Oh wow. Nee, wacht. Wat zeg ik nu? Vijftien landen in 24 uur. Hij begon vrijdagavond in Polen en reed dan richting Nederland. En Hij maakte stops in Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Kroatië, Slovenië, Italië, Oostenrijk, Duitsland, Liechtenstein, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg en uiteindelijk ook België. Amai. En De tocht verliep wel vlot, zegt hij, maar hij had wel toch last van de regen. Tot en met Oostenrijk heeft het hard geregend gewoon. Dat maakte het moeilijk. Het was een beetje doorbijten om die op te geven in omstandigheden waarvan ik dacht dat dit blijft duren. Want je wordt natuurlijk helemaal nat, je zit niet goed beschermd, krijgt het koud. Maar in Oostenrijk is alles omgeslagen en van dan af aan was het bijna aan één stuk uh, mooi weer. En hij deed er in totaal 22 uur over. Hij heeft nog geprobeerd om er in die laatste twee uur nog één land bij te krijgen, maar dat was dan uiteindelijk niet mogelijk. Toch wel, strafman. 158 landen. Stel je voor. Nee, maar 15 landen. Ik vond het wel indrukwekkend. Ja, dat doet ook pijn aan je poep, denk ik. Zo'n 22 uur. Ja, ja, maar ik heb dat vroeger eens gedaan met mijn op, papa op de moto. motor. Ah, ja. En ik zat dan achterop. En um, als je dat echt lang doet, ja, dan vond ik wel dat dat pijn deed aan de poep. Dat is nu heel gek. Poep van straks. Margot van de Regio heeft ook een poepverhaal. Ja, maar ja. Dit ja. is echt waar. Is, uh, hadden jullie zelf. Nee, Nee dat niet. Nee niet waar, Dat ben ik niet, dat gaat vanzelf over. <laughs> het verhaal ook, een heel mooi verhaal van de man die twee keer zijn trouwring is uh, teruggevonden. Er kwam dan ook binnen van Lou onder andere. Ja, Lou heeft het ook ooit meegemaakt, in de sneeuw trouwring verloren niet terug te vinden tot in de zomer hun hond, een rottweiler, er mee binnenkwam met de trouwring in zijn mond. Oh, helemaal dus het goed. is toch opletten mensen met sneeuw en ringen. Dat is heel gevaarlijk. En Renilde, uh, die heeft iets wat dat we allemaal denk ik, herkennen. Ze had een heel mooie ketting en een armband. En um, ze, ze had dat ergens in een ge gelegd. Ze was het kwijt. Ik dacht, oh, wat heb ik gelegd? Ze had het zo goed weggelegd dat ze niet meer wist waar. Dus oh. Ze had het in een brandkluisje gestoken. Dan was ze zeker dat het niet kwijt kon. En pas jaren later, als ze dat kluisje terugvond en open deed, vond ze het terug. Maar dat vind ik wel typisch. Dat je zo... En dan denk je zelfs op het moment zelf... Oh, ik ga dat niet meer terugvinden, hè. En toch doe je het, hè? En dan krijg je het, Goedemorgen Monique Gils uit Stabroek. Goedemorgen, morgen, goedemorgen allemaal. Goedemorgen, morgen, ja. morgen. Nog een prachtig trouwringverhaal van je schoonzus. Vertel eens. Ja, mijn schoonzus die was haar trouwring verloren. En ze dacht op reis in Spanje. Dus verloren zaak daar achter te zoeken. Ze wist helemaal niet waar ze er moest zoeken. En ineens, Stas, ja, mm -hmm. helemaal dan denkend van... Die trouwring vind ik nooit meer terug. Tot jaren later, haar buren iets blinkend zagen in het kippenhok bij hen. En uh, die, die, die, allee, de Tony vond die, die ring. Die keek naar de inscriptie in Danielle en Eddie, oh, dat zijn onze buren. Ja, het was de trouwring van de buren die ze ervan Waarschijnlijk door keukenafval, dat zij altijd in dat kippenhok uh, gooiden. Nog bij de vorige buren die er woonden, gaf ze altijd kippen, de kippen zo wat eten tussenin. Ja. En had ze zo een trouwring kwijtgespeeld. Wat dus toch, dat, dat was grote geef... vreugde natuurlijk. Toch bijzonder. Je dat je nog lang blijven Capelle. zoeken in Spanje, hè? Maar ja, vooral dat je... Ja, ja, ja. En dat was, dat was in Capelle, dus uh, de gemeente waar de Kim ook woont. Ja, daar ja. gebeuren wonderen, hè? in uh, Kim van Ons. Daar, gebeur, daar gebeuren echt wonderen. Maar dat de trouwring ja. bij de buren belandt. Veel vragen. Ja. Hè? Het groente... Maar, ja. We gaan het maar op het uh, groen afval tekenen. Ja. ja, helpen, hè. buren helpen elkaar. Is dat, toch? ja. Ja, ja wat gelukkig dat, dat die kip dat zo niet even ingeslikt heeft. Dat je zo'n eitje met zo'n ring in zou. Die zou er eerder uh, mee rond haar snavel hebben gelopen. Ja. En je dacht dat het een piercing was. <laughs> dat zou ook mooi geweest zijn. Dank wel ja. voor je mooie verhaal, Monique. Een heel fijne ochtend bij ons nog. Dag, Monique. Ja, oké. Okay, Dag.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 I'm to take home I'm not the exception I'm the blessing of a body to love home dan Kelvin Harris. I'm not here to make friends. It's... Dat is duidelijk. <laughs> maar ja, nee. ja nee, nee. Niet die trip, nee. We zijn collega's. We zijn goede collega's. Maar, uh... oh, dat is een goed liedje. Maar dat is voor straks allemaal. Trouwens, ja, we krijgen af en toe een bericht binnen hier op Radio 2 in de app van ja, ik heb meegespeeld met Punto Punto, het legendarische radiospel, maar ik heb mijn Goeiemorgen Morgenmok nog niet gekregen. Geen paniek, die komt eraan. Ja, geef het wat tijd. Hè. De, de, het was ook een lang weekend en dan gaat het allemaal wat trager met de post. Ja, komt allemaal in orde. Beetje onder. geduld. Als je nu zelf wil meespelen, dat is heel eenvoudig, heb je Punto Punto in de app van Radio 2. Meespelen gaat over een half uurtje. Maar vooral, wat een vrouw. Wat een vrouw. Marco van de regio. Die heeft de duizend kilometer van Kom op tegen kanker gefietst voor de goede zaak de voorbije dagen. Vier dagen lang. Ze heeft veel meegemaakt. Hè. Ja, wij maar een paar weekend. We hebben jullie gedacht, ah, na de zon, technopolis, festivalen. Maar ze heeft met haar vriend heeft ze ook gefietst en het was ook zon, dus dat is goed. Hè. Ja, maar ik denk toch dat ze een beetje afgezien heeft. Ook. En samen met Gary Hagger ook. Ja? Ja, dat was goed gedaan. En voor de keer kunnen we ze niet zien. Ze ligt nog in haar bed na vier dagen te fietsen voor... Ja. Kom op tegen kanker Dat is wel gegund, hè? Ze heeft heel Vlaanderen door gefietst. En je was er net over, over de poep bezig, dat die pijn kan doen op de motor. En wel, Margot heeft ook iets voor. Je kon haar horen op Radio 2 het hele weekend. En dan had ze het over eten en over zelf. Pardon? Ja. Margot. Hier is een hele grote bevoorradingspost met uh, bananen, appelsine, cake, snoepjes. En ik ben nu een stukje cake aan het eten en dat smaakt me echt heel goed. Iedereen is zo lief voor elkaar. Iedereen komt ook spontaan uh, zijn verhaal tegen jou vertellen. Uh, en dat is gewoon heel fijn, want dat maakt dat je, dat je echt beseft van we doen dit hier samen. En we, we gaan er samen keihard voor gaan. Ik gok rond uh, half één aan te komen in de middagstop. Daar gaan we dan een stevige lunch nemen. Daarnet als ik mij op mijn zadel zette, dacht ik even... Oh. Ik weet niet hoe ze het doen, maar om de zoveel tijd, om de zoveel kilometer, poppen die opnieuw op. Volgens mij kunnen die zich uit teleporteren of zo. Mirjam, wat kunnen we hier allemaal eten vandaag? Moet ik het allemaal opnoemen? Nee, nee het, beste, het beste. Ik ben, ik ben moe, maar uh, ja, die sfeer dat, dat werkt een beetje verslavend. Ik ben nu al aan het denken van, oh nee, en maandag dan? De bananen en de koeken doen echt wel deugd, want het is al een stevige ochtendrit geweest. Ja. Ik heb echt in iets geïnvesteerd, iets zalig, wat ik nog nooit van had gehoord, maar dat heet broeksalf. En dat is zo'n soort van Nivea, zachte crème, en dat doet echt wel deugd. Dat, is, dat zijn nu zeer persoonlijke details, maar bon, dat is, uh, ik heb het wel nodig om te overleven. Maar goed. Ja, ze noemt het nu uh, Broekzalf. maar het komt daar eigenlijk op neer. Ze zal het dan niet aan haar poep smeren, maar aan de broek, dat, uh, de, dat, <laughs> de, dat kunnen we eens vragen. Dat kan dus groot over En op twee uur dan is ze wakker en dan hoor je gewoon van de regio hoe ze er tegenwoordig aan ja. toe is. En we hebben nog een, een heel, heel kleine verrassing. Ja. Ik denk dat ze het zeer leuk gaat vinden. Ja. Ik ben er maar overtuigd. Komt goed. Ja, goedemorgen. Als je alles wil herbeleven van go van de regio, radio2.be, daar kun je het allemaal vinden. Maar trots op haar, hè. zeer goed gedaan. Ja, goed liedje. Hoor je zo. Eerst Niels de Stadsbader zien... 김 Plan voor vandaag: Jum van Venhelen. Helen. 3 voor 7. Mooie, mooie maandag sowieso. Ik ben toch rustig. Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Kijk voor alle acties op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beterbed. Aldi, wat is de Knaldi? Nou, well, nu bij Aldi drie verse varkensbrochettes op Toscaanse wijze van 165 gram voor de Knaldiprijs van maar 5,50 euro. Dat is heerlijk betaalbaar voor Belgisch kwaliteitsvlees met Gusto Italiano. Aldi, altijd slim. Ketnet komt naar je toe met Like Me, de Final Concert. Dienavond, sportpaleis! De geweldige cast van Like Me keert voor een allerlaatste keer terug naar het Sportpaleis. We go.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 De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Eliza was hier. Vakanties weg van de massa op een uniek plekje. Bekijk nu het aanbod op ElizaWasHier.be Voor mijn boerenbruin alstublieft. Gesneden dan? Nee, he. gezaagd. Die heeft precies niet goed geslapen. En dan ga je maar beter naar BeterBed. 16 winkels met slaapadvies voor jouw perfecte nachtrust. Kijk op BeterBed.be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 Info en voorwaarden op Renault.be Hoe fiets is jouw gemeente? Pardon, hoe fiets is jouw gemeente? Dat willen we weten. En we zorgen ervoor dat het alleen maar beter wordt. Elke dag, welk voor twee. BRT, radio 2. En heerlijk bezoek van Evie Grijjaard. Maar intussen is het zeven uur... 14 nieuws. Shema Sai Sai. Goedemorgen. Er is hinder bij het openbaar vervoer door een nationale actiedag van de vakbonden. En Genk en Union spelen 1-1 gelijk. Antwerpen kan volgende zondag kampioen worden. De vakbonden houden een nationale actiedag om het personeel van winkelketen De Leijze te steunen. Ze vinden dat er daar sprake is van sociale dumping en aanvallen op het stakingsrecht, zegt Christel van Damme van de christelijke vakbond ACV Puls. Sowieso het feit dat men naar slechtere loons- en arbeidsvoorwaarden wil evolueren, zeggen van kijk, dat kan niet bij De lijzen, maar dat kan ook niet in andere ondernemingen. En daarnaast ook de repressie eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, van het, van, ja, van het recht op staken, uh, dat we echt wel voelen aan de piketten. Van de lijzen, tussenkomst van deurwaarder, tussenkomst van politie. Dus die twee zaken, daarvoor gaan we vandaag op straat in Brussel. In de voormiddag komen de manifestanten samen in Brussel voor een betoging. Ze verwachten meer dan 10.000 betogers. En het tram- en metroverkeer van de MIVB in Brussel is zwaar verstoord door de Nationale Actiedag. Want ook het personeel van de MIVB doet mee, zegt Anne van Hamme. De hinder op het MIVB-net is gelijkaardig aan deze van de afgelopen Nationale Actiedagen. Dat betekent één metrolijn die uitrijdt en verlengd is. Zowat de helft van het aantal tramlijnen en ongeveer een vijfde van de buslijnen ...die uitrijden. Reizigers houden best onze informatiekanalen in de gaten... ...want er riskeren nog storingen bij te komen... ...in de loop van de dag tijdens de doortocht... ...van de manifestatie in de hoofdstad. Bij de Trans en bussen van de lijn... ...rijdt 55% van de ritten. In Antwerpen en Gent is de hinder het grootst. Bij de NMBS is er geen hinder door de actiedag. In Brecht in de provincie Antwerpen zijn gisteravond zes mensen gewond geraakt bij een verkeersongeval. Een bestelwagen wilde linksaf een weg indraaien, maar botste dan op een auto. In die auto zaten vijf mensen. Ze werden allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is er erg aan toe. Ook de bestuurder van de bestelwagen raakte licht gewond. Spaarders moeten de rente die ze krijgen op spaarboekjes zelf bespreken met hun bank. Dat zegt Christine Lagarde, de voorzitter van de Europese Centrale Bank. De spaarrente in ons land blijft erg laag, ook al heeft de ECB de rente al sterk verhoogd. De banken willen die niet verhogen, maar volgens Lagarde heb je als klant wel macht door te dreigen om over te stappen naar een andere bank. Je hebt the power om te zeggen, als ik receiving decent termen van compensatie I can go to the competition and there is competition.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 in de play-offs van het voetbal hebben Genk en Union 1-1 gelijk gespeeld. Daardoor staan Antwerp en Union nu samen aan de leiding en Genk volgt op drie punten. De trainer van Genk, Wouter Franke, is teleurgesteld. Het wordt heel moeilijk. Hè? Er is een, een, een heel speciaal scenario nodig, zal ik zeggen, om het nog te halen. Maar ik denk dat, uh, ja, dat de spirit er wel was en dat het uh, wel kon vandaag uh, om, die, om die winst binnen te halen. Maar dat het uh, net niet was en ja, zo'n fases heb je dan ook niet, die vallen je ook niet aan kant op. Dat, dat helpt dan natuurlijk ook niet. Als Antwerp volgende week op eigen veld wint van Union, is het kampioen. En in het basketbal hebben de Antwerp Giants de eerste wedstrijd van de titelfinale tegen Oostende gewonnen met 63-62. Wie het eerst drie matchen wint, is kampioen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Uit Oost-Vlaanderen, waar in Gent de hinder het grootst is bij de lijn, trams en Bussen door de Nationale Actiedag. En in Haaltert mogen jongeren zelf bepalen wie komt optreden op een nieuw festival in september. Het is bewolkt momenteel in Oost-Vlaanderen, maar er komen opklaringen aan na de middag bij een koele wind met maximaal 16 à 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld, wel ochtends dan kans op lichte regen. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half acht en in de app van VRT Nieuws. De meest kan voor problemen zorgen. Maar hoe is het met de files? Dat valt redelijk mee. Behalve dan op de E313 naar Antwerpen. Daar sta je nog 20 minuten in de file van geel oost tot geel west. Het heeft te maken met een eerder ongeval, maar de weg is wel vrij gelukkig. Verder ben je ook nog 10 minuten kwijt verderop vanaf Wommelgem. Antwerpse ring richting Gent is wel vrij druk. Ook vanmorgen met 20 minuten vertraging van Deurne tot aan de Kennedy tunnel. En dan naar Brussel. Vooral drukte vanuit Gent op de E40. 20 minuten erbij vanaf Aalst. De andere files, ja, dus een kwartier op de E314 tussen Tieltwingen en Holsbeek. En ook een beetje vanaf Vilvoorde op E19. Dat begint zich op te bouwen daar. En op de binnenring rond Brussel tot slot gaat het ook al wat langzamer. Van Groot, Bijgaarde tot zelk. En weet je wat het is, uh, Hajo? Mm -hmm. Voor je tweede weekend. Ja, kijk. ja. Mm -hmm. hey, het wordt weer een lange weekend. Goedemorgen. Vijf over zeven. Goedemorgen. Morgen. Peter en Kim. WRT Radio 2. I saw the fire in your eyes the fire when I look into your eyes You tell me things you Me to hold on to you tight. You close, your time, God told me, feel the between you. you, way too young to end your life. Girl, En take my bread. Is echt waar, volgende week maandag. Hey, hey, hey! Goedemorgen, morgen. Je maandag begint. Dan is Pinksteren. En dan. Uh... Hallo, ik ben Koen Krukken. Nee, nee, dan heb je gewoon een dag vakantie. Dat is iets anders. Koen, vast ook wel. Mag allemaal. Hè. Maar nu nog even een heerlijke week. Hè. Nog net geen blote benendag. 1,22 graden vandaag. Maar het is 22 mei. En hoeveel keer heb jij dit weekend gehoord? We hebben nogal chance met dat weer. Hè. Toch? Zo zalig. Maar ja, natuurlijk Ik kon het bijna niet geloven. Ik dacht, elk moment gaat er hier een druppel nee. op mij vallen. Maar dat was niet. Ik heb al even stiekem naar de app gekeken van het weer. En ik zie volgende week zie de temperatuur dat je denkt van, wauw. Smelt blote benedag. Smelten. Ja, smelten gaan we doen. Goedemorgen. Uh, we hadden dat prachtige verhaal daarnet van een man die twee keer zijn trouwring heeft teruggevonden. Blijven binnenkomen. Katrien Wauwman uit Sint-Niklaas. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Maar ja, het is nog geen goed verhaal. Want Katrien, wat is het probleem? Uh, op hockeyclub Lokeren hebben wij deze week een trouwring gevonden: uh, van Neil en Allah, die getrouwd zijn in 2008. En wij vinden deze niet tussen onze leden terug. Ook hebben wij recente tegenstanders gecontacteerd, en wij hebben die niet teruggevonden. Dus we zouden graag de eigenaar van die trouwring terugvinden en die gelukkig maken. Oh ja, joepie, we gaan een oproep doen. <laughs> maar wacht. Toch tof, stel dat we die mensen vinden. Beschrijf nog eens wat erin staat. Uh, er staat in Neel en Allaert getrouwd in 2008. Neel en Allaert. Het zijn, het zijn ja, achternamen. Ik denk dat het Nee, ik denk misschien van Neeltje. En Allard wordt soms ook als uh, mannennaam, denk ik. Als voornaam. Allard. Okay. Dus ja, We weten het eigenlijk niet. Dus ja. Het uh, is dus A-L-A-R-D. Het is een mysterie. Ah, Allard. Ja, oké. Okay. Allard. op die manier. Ja, ik snap Allard, het. Ja. Allard, ja. Neel en Allard. En de datum is 2008. 2008. 2008. Oké, okay, misschien... Maar ja, wat altijd zo moeilijk. Wat is dan gebeurd? Want je zegt, van de tegenstanders zijn opgebeld. Natuurlijk, dat kan er al heel lang liggen, hè, Katrien? Oh ja, er wordt er wel wekelijks gepoetst, of meer dan wekelijks gepoetst. Dus we denken dat het echt wel vrij recent is, maar ja, dat kan. In een klein hoekje uh, kan dat al langer daar liggen, natuurlijk. Uh, Oké, okay, ja. dus voor onze oproep is het wel belangrijk. Waar is hij juist gevonden? In? In het, in het clubhuis van hockeyclub Lokeren in Lokeren. Ja, ja, ja. In een ja, hockey. Okay. Hockeyclub Loker in een ja, hockeyclub lokeren in Eertvelde ja, ja. zou gek ja. zijn, maar dat, uh, dat snap ik ja. wel. Uh, maar dus, een, een trouwring van Neil en Allard zat erin getrouwd in 2008 in hockeyclub in Lokeren. Ja. Als je daar geweest bent, of je denkt van, ah, ik ken die mensen. Misschien was Neel gewoon kwaad. Dan heeft ze gezegd van, Allard, hier in mijn trouwring. Ja, dat kan te lang blijven hangen eh, bij de hockey. Een beetje gedronken. Ja, of misschien is Neel daar met iemand anders geweest. In plaats van Allard, Trouwering. Oh. trouwring weg. Allee, veel vragen, maar hopelijk komt het wel goed. Als je iemand kent, deel het even bij ons in de app van Radio 2. Dank je wel, Katrien, voor je oproep. En ja, hopelijk kunnen we iemand helpen. Ja, voilà. Ik hoop het ook. Fijn hoofd. Dank je niet. And when the world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 They try to break us. Well, look at us now. You told me the right. Al die stoute sloebers die zeggen dat zevende plaats niet goed genoeg was... Ja. ...werkelijk. Ja, het heeft te maken met het feit dat hij een pak minder punten gekregen heeft. Gustave, daar gaat het over op het Songfestival... ...van het publiek dan van de vakjury. Dus op zich zou je kunnen zeggen... ...als hij van het publiek alleen punten had moeten krijgen... ...was hij misschien zo hoog niet geëindigd. Maar dat is dus niet zo. En zo zijn de regels nu eenmaal. Zevende plaats, top. Goed gedaan, Gustave. Bon, we moeten het even hebben over een vrouw die zeerjarig is, Vind ik zo straf, Dit wil je horen, zet hem maar een beetje luider. Ze heette Maria Michiels, de oudste inwoner uit Herentals. wordt vandaag 103. Ja. Alsjeblieft. Hoe lang is dat nog voor wij 103 worden? Ja, bij u nu niet meer zo. Dat is nu zo veel <lacht> meer. <lacht> maar 103 man. 103. Oké, okay. gisteren was er al een feestje op een bijzondere plek schema. Ja, in haar stamcafé nog wel, café Druids op de Grote Markt in Herentals Want ze komt daar elke week En ze heeft daar zelfs haar vaste plek op de bank aan het raam Niemand anders mag daar zitten En uh, ze kreeg van de zaak uh, bloemen en champagne voor haar verjaardag En ze liet dan meteen weten dat zij nog een aantal jaar elke week zou willen langskomen Want ze voelt zich nog goed genoeg En uh, ze zegt zelf, ik neem nog geen enkel pilletje dus Alay. voor mijn leeftijd is dat toch wel heel straf. 103, 103 en geen één pilletje. Ja, goed bezig. hè? Jij pakt toch wel van alles, Peter. Ik, uh, ik pak uh, omeprazole. Ja. Ah, voor dus, de maag? Voor de maag, eigenlijk. Ja. Ja, ja. Maar goed, voor de rest uh, ben ik oké. Okay, hoor. Ja? Ja, jij? Uh, vit ja, natuurlijk. Vitamines, Vitamines ja, ja, ja, veel. Veel? Ja. ja. <laughs> ik, heb, ik heb wat extra nodig. Ja. Sinds ja, die immer... ochtend show begonnen is. ja. Ik heb een hele race maanpilletjes die ik neem. Maar dus, uh, ah, vertel. ga de 103 misschien niet halen dan. <lacht> dat, een, dat zijn toch dingen die je niet vraagt aan de mensen? Je weet dat nu Misschien is dat gewoon een je beetje... Je vraagt wel. ook de leeftijd niet aan een vrouw? Nog, jij zou durven. <lacht> jij vraagt alles. Het is dus waar. 17 over 6. We gaan zo meteen spelen. Punto Punto. Wie je nog meespelen? Het zal niet worden, maar je kan proberen. Punto Punto in de app van Radio 2. Nu. Deze week waan je je in de jaren 60 op Radio 2 BNB. Radio 2 BNB 60 week. Beleef de grootste hits uit de Golden 60s. En vrijdag namiddag hoor je al jouw favorieten in de top 60. Stem nu via radio 2.be. Luister via DAB+ of via de app van VRT Max. Heb ik het nu echt weer gedaan? Ja. Heb ik nu echt 17 over 6 gezegd? Ja. Sorry. Maar hoe komt dat? Ja, op? sorry. Ik zal hem bij de rest van de sorry's in de kelder leggen. Maar de mensen zijn helemaal in de war nu, hè. Oh, oh. he. Het is 18 over 7, sorry. Wij zijn het superhuilde duo. De vinyl -fidette. En de twee linkerhandeman. Wij kunnen alles vloeren. Ja, lop, hè. He. Ik heb me weer vastgeleund. Vlieg naar de superklusdagen van Impermo. Met keramische terrastegels voor 24,99 euro. Tegels. Nog dicht parket. Impermo.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 Beobank. U bent goed omringd. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. En vanmorgen is onze kandidaat Ian Kools uit de Oud-Turnhout. Een zwaantje bij de federale politie. Goedemorgen, dag Ian. Goedemorgen, Seema, Kim en Peter, hallo. Pwa. Goedemorgen, Ian. Jij bent toch die ja. zwaan van hallo bij de wegpolitie, hè? Ja, ja, inderdaad, dat klopt. Ja, ja wereldberoemd, hè? Die, die, die Luc is, is aan een toffe in Enorm, ja, tuurlijk. Ja, wel, ja? Wel, wel, wel, wel, een toffe kerel. Ja, ja, goed meegelachen al. Maar ja, je hebt er ook uren mee in de auto gezeten. Hè? Je klonk ja, ja. even als de sirene van de flikken, maar hè, dat, was, dat was heel speciaal. Zeg maar, Ian, je komt wel wat mee waarschijnlijk. Want um, je komt af en toe wandelaars tegen op de snelweg. Oh ja, heel veel, heel veel. Uh, in alle vormen en alle met kleren, zonder kleren, uh, dronken, niet dronken, ja, ja, het is, uh, het is wat grappig. Is, wat is de vreemdste die je tegengekomen bent? Oh, de vreemdste? Uh, dat is een tijdje geleden, was iemand die liep poedelnaakt, ja. uh, op zijn blote voeten zelfs. En wij hielden die tegen en wij vroegen, maar meneer, wat, wat bent u hier aan het doen? En die zei heel doodleuk: ik volg de weg van God. Ah, ja. ja, dat is allemaal heel goed. Ik heb er heel veel respect voor, maar die ligt echt niet op de snelweg. Veel ja. Is ja. dat ja, niet dat langs ik... de 19 rechtstreeks naar God? Uh, nee, hij liep toch op de N34. Ah, maar ja. ik, ja, ik rij daar elke Juist. dag en Ik ben ook nog niet weg op gegaan. Nee. Kijk. En, wat je, en wat doe je dan met die man? Ja, die nemen wij mee. Hè. We zorgen natuurlijk eerst dat we die iets kunnen uh, een dekentje geven, en, ja. en dan nemen wij die mee dat hij zo snel mogelijk van de snelweg is. Mm -hmm. En dan proberen we uit te plaatsen wie dat, dat is en waar dat die woont, zodat we die veilig thuis kunnen afzetten. Ja, wat wadde zeg. Ja, dat geeft god niks ja, aan je ja. natuurlijk. Ian, zometeen we gaan spelen. Zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel jou vragen. Je krijgt telkens de eerste letter van het antwoord. Vul snel aan bij drie juiste ja. antwoorden. Dan win je een exclusieve morgenmok. Speel snel ja. en pas als je het antwoord niet weet. Ik wens je heel veel succes. We beginnen vanmorgen met de A van Aap, bijvoorbeeld. Welke A is de naam van de vrouw waarover Hans de Booy zong in de jaren 80? Pas. Welke B in Spanje ken je sowieso van de Ramblas? B, uh, Barcelona. Welke C is al 30 jaar een jaarlijks zomerfestival in het Ossegempark in Brussel? De pas, dat weet ik niet. Welke D is een dier en draag je ook rond je hals? Een dier rond mijn hals. Ja, dus uh, het is een dier, maar je kan het ook rond je hals dragen. Een tikkeltje, maar dat is geen dier. <laughs> bijna, Jan, bijna. We gaan even overlopen. De A, ah, de vrouw ja, van. Oei, oei, oei. Ja, de vrouw waarover Hans de Booi zong in de jaren 80 was Annabel. Ah, toch? Ja. ja, ja. En Barcelona was juist natuurlijk de Ramblas. Ja. We zochten het zomerfestival in Brussel Couleur Café. Alle patatie. Ja, en een das is een dier, maar oh. kun je ook rond je hals draaien. Punto, punto. Het was nu wel zo voor. voor uh, dat is de moeilijke, hè? Want stond je niet bij? Nee, het is echt, uh, en zeker voor z'n morgens op maandag, nee. allemaal niet erg. Als je ja. denkt: ik kan beter, schrijf je in. Punto punto. Punto punto. punto, punto, punto. Dank je. Speel morgen zelf mee en win jouw goede morgen morgen ook. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Oké. Okay. moment ja uh, yeah. ja yeah.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 I touched your face, narcotic mindful laze, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you're out of blame. And I touched your face, narcotic mindful laze, Mary Jane. And I called your name. Michael K. Ze kwamen uit Duitsland en zal een wereldhit met dit nummer na no, van Likido. Kijk eens aan, zeg. goedemorgen. Dit hebben we nog nooit mogen doen. Oh. Ja, ik, ik, ik vind het die... wel, wacht. Het is nieuw, hè. Weer, vrouw Jacot. Hier hebben we naar uitgekeken. Goedemorgen. Oh, Bye, Jacot. Leuk om jou Hallo. te horen. Zeg, Jacot, hoe, ja. hoe is het u de eerste maanden? Ja, goed. Het heeft toch lang geduurd tegen ik met jullie uh, aan de lijn mocht hangen. Ja. We dachten even dat je niet wou. Maar bon, kijk, bij deze. vergeten en vergeven. Nee, maar, nee uh, deze week een hele week, Peter en Kim. We zien vooral mist vandaag. Krijgen we nog goed weer ook? Ja, ja, er hangt wat hardnekkig ochtendgrijs deze ochtend. En dat, dat heeft echt wel moeite om weg te trekken. Maar het gaat wegtrekken. En dan gaan opklaringen en wolkenvelden elkaar afwisselen. Vooral de wolkenvelden toch wel vandaag. Eh, zeker in het westen en het centrum van het land. In het oosten, dus, dus richting Limburg, daar kan er eventueel ook een bui vallen. Eventueel ook gepaard met onweer. Um, maar de temperaturen die halen nog een mooie 20 graden. Misschien zelfs in het oosten nog een 22 graden. Vandaag. Uh, vannacht blijft ook droog bij een 13 graden. En dan morgen uh, zakken de temperaturen wel, maar blijft het ook wel droog en zonnig, halen we nog uh, tussen de 13 en de 18 graden. Oh. En dat is eigenlijk wel een beetje wat we volgende week ook mogen verwachten. Dus droog en zonnig weer, maar wel redelijk fris. Allee, ik zag volgende week dat er uh, gigantische temperaturen nu, in die weegelen. Volgend episode. weekend wel, hè. Ah, maar we moeten nog eventjes wachten tot het aan het weekend is. Ik kan niet wachten. Het weekend kom maar op hoor. Dankjewel, Jacot. Fijne ochtend. Dankjewel. Het is vier voor half acht. Boom. Hoe zit het in jouw gemeente op vlak van fietsen? Daar moeten we het eens over hebben. Deel je verhaal in de app van Radio 2. Dat kan een goed verhaal zijn over de fietspaden of een ander verhaal dat een beetje tegenvalt. Dat is bij jou in Capelle? Hmm, ja, op sommige plekken goed, en op andere minder. Ja. Ja, ja. Wisselvallig, zoals het weer. Nou, het weer wordt alleen maar beter. En dat gaan we ook beter doen. Jouw verhaal over je fiets in jouw gemeente. We hebben die nodig binnenkort. En dit voelt als één lange opklaring. Het is Mathieu van Bazaar. <tiedacht> <tiedacht> nee, Peter zeg. Dat mooie lachje van je, Kim. Oké. Natuurlijk, ja. Goeie zanger, natuurlijk. Oh, goud. Eén dans, geef me een dans met de tuin. Geen kans, er is geen kans op nog twijfel. Oh, lieve, snel Ben jij op het foute peil? Ben jij zoekt nieuwe wagon. is zomaar half acht geworden. Op, op. Zometeen een belangrijkste nieuws uit jouw regio. Eerst Schema. Morgen de vakbonden houden een nationale actiedag met straks een grote betoging in Brussel. Er rijden daardoor overal minder bussen, trans en metro's. Houd daar dus toch wel rekening mee. De aanleiding van de actie is onder meer het conflict bij supermarkten, de lijsten. En de duizend kilometer voor Kom op tegen kanker heeft bijna 6 miljoen euro opgebracht. Meer dan duizend teams hebben vier dagen lang duizend kilometer gefitst en zamelden daarvoor geld in. En dat geld gaat naar kankeronderzoek. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Niki van der Riese. Ook in onze provincie is de nationale actiedag merkbaar. Bij de lijn zal de hinder het grootst zijn... en moet je rekening houden met mogelijke vertragingen. Woordvoerder in de Pieters. In Oost-Vlaanderen wordt vandaag 60% van de ritten gereden. De grootste hinder zal te voelen zijn in de stad Gent... Wij raden onze reizigers daarom aan om op voorhand hun reis uit te stippelen via de routeplanner op de website of in de app, want daar kan je raadplegen welke ritten er vandaag uitgevoerd worden. De NMBS waarschuwt voor mogelijke vertragingen en storingen op bepaalde lijnen, omdat er vandaag veel meer reizigers dan gewoonlijk worden verwacht, maar de treinen rijden dus wel. Updates kan je vinden in de app van VRT Nieuws. Het parket in Gent heeft beslist om geen beroep aan te tekenen... tegen de opschorting van de straf voor een ex-politiecommissaris van 67 jaar. De man werd vorig jaar geflitst tegen 109 km per uur... waar hij maar 50 mag rijden. Hij werd veroordeeld tot een opschorting van straf... dat wil zeggen dat hij wel schuldig is, maar geen straf krijgt. Er werd rekening gehouden met onder meer zijn blanco-strafblad... en staat van dienst. En het parket volgt nu dus die redenering. In Haaltert laat de gemeente jongeren meebeslissen welke artiesten naar het nieuwe jongerenfestival Jong kunnen komen. Via de website kunnen jongeren zelf kiezen uit bepaalde artiesten, maar ze kunnen ook zelf suggesties doen. De organisatie wil zo de jongeren meer betrekken bij het nieuwe festival. Er zijn al enkele suggesties binnen, maar het moet voor de organisatie ook allemaal budgetair haalbaar blijven. Er wordt ook gekeken naar lokaal talent. Jong vindt plaats eind september in Haaltert. Dubbel feest is er voor hockeyclub Gantoise uit Gent, want er is daar geschiedenis geschreven. Zowel de mannen als vrouwenploeg is landskampioen geworden in hetzelfde seizoen. Voor de mannen de eerste keer in 100 jaar, voor de vrouwen al voor de derde keer op rij. Honderden supporters reisden mee naar Leuven waar de finales werden gespeeld. Het was gewoon blauw-wit, zowel op de tribunes als in het Vendorp. Het was precies of er had niemand anders tickets dan de Gantoise. Het was fantastisch. En dan feest natuurlijk, bij de dames, maar dan moesten de heren nog beginnen. Suspect. Tot en met, maar we hebben gewonnen hè, twee keer, super. En in het rugby is Dendermonde al voor de vijfde keer landskampioen geworden bij de mannen. Het versloeg in de finale Ter Hulpe, de kampioen van vorig jaar, is dat met de 36-27. Ter Hulpe en Dendermonde verdelen al sinds 2016 de titels onder elkaar. Volgend weekend vindt in Dendermonde nog de Flanders Open Rugby plaats. Dat is een van de grootste rugbytoernooien ter wereld met meer dan 100 ploegen. Weertemperaturen vanaf 16 graden vandaag, maximaal 20 lokaal, vooral wolken ook overdag. Al komen er wel ook opklaringen door, vooral na de middag. De wind waait matig uit het noordoosten. Morgen wat van hetzelfde weer. De problemen op de weg, Hajo? Nou, we kijken naar Antwerpen. 10 minuten aanschuiven op de E17 van voor Kruibeken. Op de E313 intussen een klein half uur vanaf Massenhoven. En het is ook vrij druk op de Antwerpse ring richting Gent met 20 minuten vertraging vanaf Merksem tot aan de Kennedytunnel. Verder naar Brussel vooral aanschuiven, toch op de E40 vanuit Gent een klein half uur vanaf Aalst. De andere files naar Brussel zijn ongeveer 20 minuten lang, dat is vanaf Zemst, tussen Tieltwingen en Holsbeek. Verder vanaf Heverlee en ook vanaf vanaf overijsen. Op de binnen- en buitering zijn er vertragingen van zo'n kwartier... tussen Grote Bijgaarden en Vilvoorde. En op de buitering van Eigenbrakel tot Tervuren. Jouw fietspad in jouw gemeente, daar gaan we het even over hebben. Waarom? Eh, omdat het moet aan volgend jaar zijn verkiezingen. En jij kan er misschien voor zorgen dat het echt goede fietspaden worden. Zorgeloos op weg met VAB Pechvrij Nu ook in heel Europa. Wordt ook eens wakker met...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 Beter slapen begint bij Beter Bed. Dit is waarschijnlijk het geluid van je gemiddelde ochtend. Maar boek een vakantie bij Eliza Was Here en je ochtenden klinken zo. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Eliza Was here. Vakanties weg van de massa op een uniek plekje. Bekijk nu het aanbod op elizawashier.be. Jouw goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen morgen. Peter en Kim. Radio 2. over here. Bobby Williams, het is 20 voor acht. Goedemorgen. Het is ideaal weer, natuurlijk wel. Om te gaan fietsen, bijvoorbeeld. Of toch spreken over fietspaden en fietsgemeentes. Fiets jij eigenlijk veel? Ja, voor ons is het ideaal weer om erover te praten. Ja. Dat, ja. vooral. Want welke gemeente is echt een fietsgemeente? Bijvoorbeeld waar je echt veilig fietst, waar de fietspaden top zijn en je geen zorgen moet maken dat het ook gewoon stopt. Dat heb je soms, hè? We zijn temps... Oei, het fietspad is gedaan. Maar ja, in Thames zijn er fietspaden en die stoppen gewoon. Poef, het is gedaan. En dan, ja. De baan op. En de baan op, of gewoon niet meer door kunnen. Omdat dan ja, iets anders begint. Fiets jij veel? Maar elke dag sowieso ga ik mijn zoon halen van school. Ah ja, ik ook. Ja. Ja. Vind je wel leuk. Um, Fiets even naar radio2.e. Klik daarop wie wordt de fietsgemeente 2024. En vul die enquête in. Waarom zou je dat doen? En eh, wel. Het duurt vijf minuten ongeveer. En op die manier kies je, kies je tenminste de fietsgemeente van volgend jaar. Is belangrijk, want er zijn verkiezingen. Dus als je denkt van, ah, daar kan ik iets mee doen. Ja, maar ook, en je stoort er je zo vaak aan. En je hebt dan eigenlijk, ja, dan denk je, waar moet ik daarmee naartoe met mijn, met mijn klachten? Al wel, nu is het dé moment om, om ja, te hopen dat ze er dan iets aan doen, hè. Met je woede, kanaliseer ze. Woede, woede, ja. We hebben een goede gast vandaag, Evi Grajaard. Ik zou zeggen, kijk zeker mee in de app van Radio 2 of VRT 1. Maar het is een beetje magie, want euh, ze, ze is nog in haar auto. Evi, goeiemorgen. Hey Peter, goeiemorgen. Dag Kim. Goeiemorgen. Ja, ik, was, ik was misschien beter met de fiets gekomen. Appa, hè? Ja. Of, ja. Uh, te, ja, maar het is, het is wel wat ver. Het is, het is nog voorbij, Gent. Uh, of een andere truc. Ik heb ideetjes wat gedaan terwijl ik naar jullie aan het luisteren was. Misschien moest ik gewoon naakt. ...op de Zilvoerde Brug gaan lopen zijn... ...en dan kon het zwaantje mij tot bij jullie brengen. Had een kans geweest, ja... ...om de weg naar God te vinden. Ja. Zeg maar vooral, Evi... ...we hebben jou zo meteen ook in de studio... ...want jij woont in astene Deinze, ...ooit verkozen tot beste fietsgemeente. Ja, wat, wat is de reden volgens jou... Ha, we hebben een, een burgemeester die behoorlijk gepassioneerd is door uh, fietsen, die zelf ook veel fietst. En ik denk dat dat er wel uh, voor iets tussen zit. En een CEO die uh, gelooft in well-being van zijn medewerkers. Die gaat ook investeren in uh, allerlei zaken die dat kunnen bevorderen. Dus ik denk als het hoofd van de gemeente erachter staat, mm -hmm. dat er dan wel veel kan gebeuren. En hoe is het fietsgedrag in uh, jouw gemeente? Uh, het, uh, het fietsgedrag is uh, goed, er wordt veel gefietst. Uh, er worden ook fietsostrades aangelegd. Wacht, hey, ik, ik sta nu vlak voor de VRT. Ik rij nu binnen eigenlijk. Dank je wel. Uh, ja, ze hebben al gebeld voor mij en al, uh, zegt de bewaker. Dus fantastisch. Uh, maar er wordt echt veel gefietst in Deinze. En uh, volgend jaar moet onze oudste, onze zoon, die gaat dan naar het middelbaar. Die moet ook gaan fietsen. Dus ik ben daar wel heel blij om eigenlijk... Dat er, dat er voldoende veilige manieren zijn... om hmm. die drukke banen die er toch ook zijn in Deinze... Ja, om he? die uh, ja, op een veilige manier te passeren. Ja, jullie hebben een, een, het vond ik heel mooi, een knalroze waterfiets-tandem. Die heeft niks met water te maken. Wat voor een fiets is dat? Nee, nee. Het is eigenlijk een knalrode... Uh, en dat is eigenlijk me, me fiets, een fiets, een heel lang ding. Uh, Draaicirkel is gigantisch. Mm -hmm. uh, maar daar kan je eigenlijk met, uh, ja, met alle inwoners van, van een kangaroo op gaan zitten. <lacht> en, uh, ja, allez, het is een beetje overdreven. We kunnen er met één volwassene en, en twee kinderen, maximum drie eigenlijk. Maar we hebben er maar twee gemaakt. Dus mm -hmm. uh, ja. voilà, we gaan er geen extra bij maken daarom. Maar dat is eigenlijk heel tof om zo met de kinderen om die naar school te brengen of om uh, wat kleinere uitstappen te doen of een keer een serieuze fietstocht, doen we ook heel graag. Ja. Ja, en nog niets meer voor gehad, Geen ongevallen? Wel, ik had het gedacht, want ik zei altijd tegen mijn man van doe jij dan maar op die gigantische fiets, omdat ik een beetje schrik had want ik zeg het, dat is een draaicirkel om u tegen te zeggen maar eigenlijk valt dat best wel mee en dat is eigenlijk heel tof. En je hebt natuurlijk en die, die lengte en zo knalrood. Het, ja, het komt weer op. niet subtiel. Ja, het valt tot. Ze weten wel waar je bent. Zeg maar, even graag, je ja, ja, bent nu toch wel, intussen uh, op, het, op het grondgebied van de VRT. Je hebt de bewaker gekocht, dus kom binnen. Radio 2, derde verdieping. <lacht> kom binnen en we zien jou okay. zo meteen verschijnen. Intussen, Olivier Dupin uit Opwijk, die laat nog weten... ja Goedemorgen, Opwijk, goed voorzien, brede fietspaden. Maar velen gebruiken nog altijd de straat in plaats van deze mooie fietspaden. Ja, ja. dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Hè. Maar deel jouw mening, kan in de app van Radio 2 en vul die enquête in. Kan op radio2.be, klik op de neus van de fietsgemeester. Zeg bedankt om te stemmen op jouw favoriete fietsgemeente op fietsgemeente.be. Radio C. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Morgen. Like the legend of the Phoenix.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 We're up on night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up on night to get lucky. We're up on night to get lucky. We're up on night to get lucky. We're up on night to get lucky. We're up all night to We're up all night to We're up all night to We're up all night to We're up night We're up van Daft Punk en Frel Williams. Het is 12 voor 8. marie Peter uit Laanhaken. die laat nog weten ja, goedemorgen. wij fietsen tamelijk veel. Wat ons stoort is dat riooldeksels niet in een fietspad horen. Mm. Ja. Goedemorgen, morgen. Dan moet je die spullen achterlaten dan. Nou, die, als die goed gelijkgezet zijn met uh, de weg, valt het toch mee? Ja, maar er zijn mensen die echt graag zo een heel vlak, allee, ja, zo, waar je zo op kan rolschaatsen zelf. Zo echt. Laalig. Een vlakke biljard... Hoe noemen ze dat? Een soort ijspiste, maar in beton. Maar dan in beton. Een biljardlaken, ja. Dat. Die stem, we kennen die natuurlijk ja, wel. Kijk mee in de app van Radio 2 of op VRT1. Evi Graiaert is er, woont in astene Deinzen, ooit verkozen tot de fietsgemeente. Maar misschien wordt het volgend jaar jouw gemeente. Deel daarom je mening in de enquête. Staat op radio2.be. En de politici lezen dat ook, dus doen. Ja, dat fietsen zo in... Ja, welkom trouwens, Evi. Ja, merci. Is is allemaal gelukt, ja. Ja, ja. Zo dat je er geraakt bent. Wel, ik ook, eerlijk gezegd, ja. Kun je snel van Deinze naar uh, Brussel fietsen, eigenlijk? Ja. Uh, pff, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik denk dat er veel onderbrekingen gaan zijn. En dat er inderdaad ook riolen en andere zaken gaan zijn. En, en stoppende fietswegen, inderdaad. Ja, maar van, van Deinzen naar Gent bijvoorbeeld, dat is helemaal prima. Dat is super vlot. Dat is echt zo'n fiets mm -hmm. En dat is heel mooi. Um, ja, een beetje pittoresk zelfs. Dus het van natuur. Het probleem is ook meestal, dat merk ik ook in onze straat, dat er dan uh, van die rode klinkers liggen. En meestal gooien ze die open om nutsleidingen aan te leggen. Maar de mensen die ze dan terugleggen, dat is ja. meestal niet zo goed gedaan. Die zijn niet altijd even nauwkeurig en nee, even... Ja. Nee, ja, er, er zijn ook wel veel zo van die, van die puttekens die dan zo hè, ja. even worden opgevuld en, en ja, daar is dan weer een boord aan en, en dan wordt dat nog een keer opgevuld, want dat was het eigenlijk nog niet zo 100% goed gedaan. En ja, op den duur zitten zo... Met goed dan soort... een keer van de eerste keer, goed. Ja, maar weet, weet jullie bijvoorbeeld waar je terecht moet als je, als je voelt van ja, ik heb hier een probleem met mijn fietspad, wat doe je dan? Goh, in Deinze, zeg ik, de burgemeester die is heel fit-minded. Dus die mag je altijd wel een, uh, een berichtje sturen of uh, een mailtje doen. Het ja. um, duurt wel even, natuurlijk. Die, die mens die kan ook niet instellen. Een berichtje? Ja, jij hebt reageert. natuurlijk die zijn nummer. Ja, ja uiteraard. niet. <laughs> ja, maar Bij ons bijvoorbeeld waren putten in de weg en gewoon een mail gestuurd naar uh, schepen van openbare werken. Die kan je vinden op, uh, op, ja. op de site. En die heeft ook geantwoord van, we gaan er werk van maken. En binnen een maand zijn er wat dingen veranderd. Ja. Ja, Ze kunnen niet overal tegelijk zijn, natuurlijk. Ja. De, de, er is vaak ook echt verouderde infrastructuur. En, en dat kost bakkenvol geld ook. Hè. Dus, uh... Nu, fietsen. Uh, vroeger was jij vooral Evi van Start to Run, natuurlijk. Ja. Nog altijd, heb. Loopt dat nog altijd? Maar dat loopt nog altijd, letterlijk en figuurlijk. Manneke. Ik heb en dat en, ooit en, gedaan, hè. En hard, hardlopen ja, ja, met ja. de Evi in Nederland? Nee, dat niet uh, met de Vlaamse versie. Wat? Ja, ja. 800.000 Nederlanders lopen met hardlopen met Evie. Wacht, en, en spreek je dat nee, dan... Nee, soms? nee, nee. Ik spreek Allee, gewoon Vlaams. Dat vinden ja. ze heel leuk. Gezellig. Oh, oh, oh, oh. Ja. Alleen. Heerlijk toch wel, hè? Heb je ooit wat jezelf gelopen? In het begin wel, hè. Om de kinderziektes eruit te halen. En dat is heel schizofreen. Om uh, door jezelf aangemoedigd worden. Zo, kom op, Evie. Ja, ik ja. weet het. Je bent goed oh, bezig. I know. <laughs> ja, want je weet er ook. Je bent, je bent graag bezig met mentale rust. Vraag me altijd af. Hoe combineer jij dat met je zin? 37 jobs en een man en twee kinderen. Mm -hmm. Ho, um, bewust proberen leven en bewust grenzen proberen te installeren. Het is een oefening hoor, want ik ben opgevoed met uh, zorg dat ze content zijn. Hè. Werk hard, niet renten, niet neuten. Uh, dus dat is een, een hele oefening. Ik word uh, deze zomer 44 frisse zomers. En het is nog altijd uh, work in progress, maar het, het begint te komen. Ik ga er nog geraken. Tegen dat ik 85 ben, heb ik grenzen manier tot in Timbuktu. Dan heb je misschien ook tijd om te trouwen. Ah, ja, dat ja daar, zijn we, daar zijn we ook mee bezig. Ja. Ook, uh, maar man, echt waar, hoe lang moet de mens op voorhand een locatie zoeken? Ja. Is er een locatie? Dat is precies de kinderopvang. Je moet wel <lacht> zes, zes jaar op voorhand weten dat je gaat trouwen. Dus ja. het loopt niet zo vlot? Tussen ons loopt het heel vlot, dat is het belangrijkste. Ja, ja. Qua, qua locatie, daar zijn we nog een beetje mee bezig. Maar het ja. komt hoor, het komt. Toch wel ja. Wees gerust. Maar je kent de burgemeester Van Dijns, dus het komt toch goed. <laughs> zeg jij, wanneer ja. ga je trouwen? We hebben nog geen datum. Ja. Nee, ah, er is maar, nog hè. geen datum? Nee, maar de intentie is er. En, en We gaan denk ik eerst voor de wet trouwen en dan het... Uh, het andere doen we een beetje later. Ah, maar je hebt misschien wel al een trouwjurk. Dat is toch het eerste wat je koopt als vrouw. Ik, ben, ik, ik heb een pinterest bord. Is dat ook al goed? Dat is een ja, goed begin. Een moodboard, <laughs> dat soort dingen. Ja, belangrijk, moet er even tot essentie <laughs> terugkomen. De fietsankijten vul die in op radio2.be. Jouw problemen, je kan ze delen in onze app ook. Kunnen we er zo meteen verder over praten. <middels> Dit is nieuw en ook iets zo heel nieuw. Het is uh, vooral de versie van Meteor van Neversen. Enorme hit van jaren geleden.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 Vergeet voor een keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. Het hakt en het breekt en het poort door de bergen. Het maakt elke heuvel gelijk met de grond. De reuzen van nu lijken morgen maar bergen. Vooruit ga ik vernielt wat er gisteren nog stond. Droom.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 Zou dit, dan... Zou dit dan de Nieuwe Zomerhit worden? Kans. Je bent er veel mee bezig. hè? Ja, dat is belangrijk. Meteor laat ons een bloem. Fietspaden zijn we mee bezig. Fietsgemeenten. Wie wordt het? Komt ook belangrijk. Dit komt goed van Edith. Ja, Edith zegt, en echt heel tof, in Sint-Truiden hebben we een app. en Daar kan je dan doorgeven wat er moet hersteld worden. En dat gebeurt dan ook vrij snel. Positief nieuws uit Sint-Truiden. Ja. Super, super makkelijk ook. Edith, vul die fietsgemeente-enquête in op radio2.e en maak je stad in dit geval trots. Hilde uit Gent, goedemorgen Hilde Simons. Goedemorgen. Sportambassadrice Goeiemorgen. Goeiemorgen. van Gent. Goedemorgen allemaal. En enorme allemaal. fietsfanaat. Waar liggen de beste fietspaden, Hilde? Ik denk in de Kempen, Antwerpen, uh, Limburg. Ik denk daar. Oost-Vlaanderen van... niet dan. Nee, eigenlijk niet. Het is tot mijn grote spijt dat ik dat moet zijn. En west vlaanderen ook niet. Nee, het is, oh. dat is heel, heel erg. Ja. En ja. beschrijf eens, wat is het probleem daar vooral dan? Bijvoorbeeld gisteren. Gisteren uh, was ik in de buurt van sint lorijn En dan zit je zo op een betonbaan met allemaal naden en allemaal slechte stukken. En dan plots... Wordt het een mooi baantje en dan kijk ik opzij. Ah ja, kijk, daar staat de grensbouw. Dan zit geen Nederland. Oh ja. Het is, het is, het is een groot verschil. Het ja. Het verschil dus... met Nederland is zeer groot. Maar bijvoorbeeld, ik zeg het in de kenten, dan, dan zit je midden in groen. Mooie paden, mooi afgesloten van, uh, van de grote weg. Ja, daar is het echt heel plezant fietsen. Ja, het, is, het kan en een groot, groot verschil zijn, ja. Dit weekend, dit weekend heb ik in uh, Wallonië gezeten. Daar is het... Hmm. Een ramp. Daar mag je blij zijn als je na een afdaling nog heel, heel uit beneden komt. Oh, maar wel een, mooie, wel een mooie streek, gelukkig. Maar kijk, Hilde, vul vooral die, die, fietsge die, oh, ja, die fietsgemeente-enquête in en kan op radio2.be. Dank je wel je voor het verhaal. En de anderen mogen blijven binnenkomen liefde. via onze app. Fijne ochtend. Je Start jouw fantastische zomervakantie op europapark.de. Europa Park. Tijd. Samen. beleven. Heerlijk, de geur van vers gemaaid gras. Maar voor de natuur is het de geur die je tuin waarschuwt voor gevaar. Daarom maaien we in mei niet. Ontdek samen met knak hoeveel bijen je hebt gered tijdens het bloementelweekend van 26 mei. Tel één vierkante meter bloemetjes in je tuin en registreer ze op maaimijniet.be. Goedemorgen, mijn kinderen. Joepie. Is het eindelijk zover? Ja, we zijn weg. Naar europa Parijs. Jee! Beleven zalige zomer in Europa's grootste attractiepark, Europapark. Meer dan 100 attracties en shows, 6 themahotels, een camping en een waterpark. Europapark. Tijd samen beleven. Start jouw fantastische zomervakantie op europapark.de ja, fietsen gaan we het nog over hebben, maar ook meespreken met Evie Greijhard. Want ze kan iets met haar neus waarvan je zegt van. Wat? Elke dag, telk voor Ja? VRT Radio 2. Het is acht uur, VRT Nieuws. Shana Goedemorgen. Er is hinder bij het openbaar vervoer door een nationale actiedag. En steeds meer kleuterleerkrachten werken in de lagere school. De vakbonden houden een nationale actiedag om de werknemers van supermarktketen De Leize te steunen. Ze vrezen dat de loon- en werkomstandigheden van het personeel zullen verslechteren wanneer zelfstandige uitbaters de winkels overnemen. Maar wanneer ze daartegen protesteren door te staken, wordt hun stakingsrecht ook nog aangevallen, zegt Christel van Damme van de Christelijke vakbond. Wij zien dat De Leize naar de rechtbank kan stappen om het recht op zaakvoeren boven het recht op zaken te zetten. Zij zetten ook bijvoorbeeld studenten in, zij zetten werknemers in van andere winkels om alsnog hun winkel te laten draaien. We hebben ook gezien dat wij, toen wij vorige week actie wensten te voeren aan het depot in Zelk, dat onze mensen al werden tegengehouden aan het rondpunt, nog voor alleer, dat zij aan het depot van Zelk waren, preventief om geen actie te voeren door de politie Rond 11 uur begint een betoging in Brussel. De vakbonden verwachten daar meer dan 10.000 betogers. En de actie kan hinder veroorzaken bij de lijzen zelf en mogelijk ook bij andere winkelketens. En ook bij het openbaar vervoer zijn er zware problemen, zoals bij de bussen en trams van de lijn, zegt Innepieters. Vandaag zal 55% van de ritten uitgevoerd worden. We verwachten de grootste hinder in de steden, zoals Antwerpen en Gent. En daarom raden wij onze reizigers aan om op voorhand hun reis uit te stippelen via de routeplanner op de website of in de app. Want daar kan je raadplegen welke ritten er effectief reden vandaag. Ook het openbaar vervoer van de MIVB in Brussel is zwaar verstoord. Maar de treinen rijden wel zoals normaal. Door het lerarentekort zijn er steeds meer kleuterleerkrachten die lesgeven in het lager onderwijs. Vorig schooljaar waren het er meer dan 4.000, bijna vier keer meer dan tien jaar geleden. Ze zijn nodig omdat de schooldirecties niemand anders vinden. Maar de partij vooruit vindt dat dat niet goed is voor de kwaliteit van het onderwijs, zegt fractieleider in het Vlaams Parlement Hannelore Goeman. Kinderen leren lezen en schrijven vaak een andere aanpak dan met kleuters werken. En bovendien zien we ook een soort van negatief doorschuifteffect ontstaan, omdat er Steeds meer kleuteronderwijzers in het lager lesgeven. Staan er staan steeds meer kindbegeleiders voor de klas in het kleuteronderwijs. Ja, en daardoor worden ook de personeelstekorten in de crèches alleen maar groter. En dus ja, voor ons moet er nu echt een plan komen om het beroep aantrekkelijker te maken, zodat er gewoon genoeg leerkrachten zijn die kunnen doen waarvoor dat ze zijn opgeleid. In Brecht in de provincie Antwerpen zijn gisteravond zes mensen gewond geraakt bij een verkeersongeval. Een bestelwagen wilde linksaf een weg indraaien, maar botste dan op een auto. En in die auto zaten vijf mensen. Ze werden allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen is er ook erg aan toe. Ook de bestuurder van de bestelwagen raakte licht gewond. In Griekenland heeft de rechtsconservatieve partij van premier Mitsotakis de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 41% van de stemmen. De linkse partij Syriza haalt maar 20%. De voorbije vier jaar deed de Griekse economie het een pak beter en wellicht daardoor kregen de conservatieven zoveel stemmen. Ze hebben wel net geen absolute meerderheid. Mogelijk gaat de premier volgende maand voor een tweede ronde van de verkiezingen om die absolute meerderheid toch nog te halen en alleen te kunnen regeren. In de play-offs van het voetbal hebben Racing Genk en Union 1-1 gelijk gespeeld. Daardoor staan Antwerp en Union nu samen aan de leiding. Genk volgt op drie punten. Als Antwerp volgende week op eigen veld wint van Union, is het kampioen. Union-trainer Karel Geraerts kijkt al uit naar die wedstrijd. Alles kan, dus we gaan naar Antwerpen volgende week voor een goed resultaat. Dat lijkt me heel simpel en heel duidelijk. Antwerp weet wat ze moeten doen, wij weten wat ze moeten doen. en Dat is geweldig. Het is gewoon geweldig om daar te gaan voetballen. Je weet hoe je die sfeer gaat... Het gaat goed zijn, we hebben ons in de beker laten, kan niet laten verrassen, verloren en de competitie ook. De derde keer moeten we wel voor iets gaan. En in het basketbal hebben de Antwerp Giants de eerste wedstrijd van de titelfinale tegen Oostende gewonnen met 63-62. Wie het eerst drie matchen wint, is kampioen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Hockeyclub Gantoise in Gent schrijft geschiedenis. Zowel de mannen als vrouwen zijn kampioen geworden dit seizoen. En opmerkelijk haalt er, september is er een nieuw festival, maar jongeren mogen zelf kiezen wie er komt optreden allemaal. Het is een grijze weerstart in Oost-Vlaanderen. Na de middag krijgen we wat opklaringen, maar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 Oh, het is maandagochtend, je bent nog een beetje aan het wakker worden misschien. Er is mist en waard aan de files, hajo. Uh, die staan uiteraard naar Antwerpen. Uh, 20 minuten op de E17 vanaf Haasdonk. Een half uur toch wel op de E313 vanaf Herentals West. De Antwerpse ring richting Gent. Daar gaat het een kwartier langzamer richting de Kennedy-tunnel. En dan naar Brussel. Ja, een gezapige ochtendspit zou ik zeggen. Hè. nergens meer dan 20 minuten aanschuiven momenteel. Dat is uh, op de gebruikelijke plaatsen zonder incident te melden. En vanaf Aalst zie ik vanaf Mechelen. Zuid, tussen Tieltwingen en Holsbeek, vanaf Bertem en vanaf Overijssen. Op de binnen- en de buitering rond Brussel zijn er vertragingen van een kwartier, dat is tussen Groot, Bijgaard en Vulvoorde, en dan op de buitering van Waterloo tot Tervuren. En als je nog niet helemaal wakker bent, we gaan het even doen, Hajo, uh, we doen even de Hajo. Ken je de Hajo De, de Hajo, nee, de ha nou niet, nee? Dus wij doen H en jij Jo. Hajo, oké. drie, gaan met zijn drieën zo, Ha! Ja. twee, drie. Hajo. Ha! Hajo. Ha ha ha ha ja, mooi. Zie hm. zo, uh,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 Het is ha-jo, niet joha. Jij Ik vond het leuker om... Jo-ha. Maar die mens heet ha-jo. Ha. Ja, maar ja. niet joh-ha. Dat klonk. Ja-ho. Goedemorgen, het is zes acht. Het wordt een mooie, mooie maandag. Kom op binnen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je maandag begint. 22 rijden, de dag dat je hoort op Radio 2 dat er een nationale betoging is. Dus het openbaar vervoer gaat niet zo makkelijk lukken vandaag. Nog een feintje, heb je je belastingbrief al ingevuld? Mag uh, even niet doen, even mee wachten. Want morgen komt de inspecteur Sven jou redden. Zit in de show bij ons, heeft alle, alle details. Want er verandert van alles, een gedoe. Maar ook vandaag zeer gezellig bezoek. Kijk mee in de app van Radio 2. Op, op VRT1. Evi Grijjaard woont in een van de beste fietsgemeentes van Vlaanderen. astene Deinzen. Uh, jouw mening over fietsen in jouw gemeente, dat is even heel belangrijk. Dus vul die fietsenquête in, staat nu op radio2.be. Ooit een ongeval gehad met... Uh met fietsen? Ik zelf niet, maar ik heb er wel al heel veel gezien. Onlangs ook nog zo twee speedelags die tegen elkaar gebotst waren. Oh. Just over de spoorweg, uh, het zag er niet goed uit. Nee. Ja. En je fietst echt wel veel? Uh, ja, maar niet naar het werk, omdat, omdat ik heb niet één werkplek. En het is ook gewoon allemaal te ver, vanuit Astene Deinze tot ja. in Brussel, Mechelen en Antwerpen. Maar wel zo inderdaad de kindjes afzetten, uh, kleine boodschappen doen, dat soort dingen. Hè. Ja, goede fietspaden. Het is belangrijk. Lilian Minwa uit Blankenberg. Goedemorgen Lilian. Goedemorgen, Peter, Kim. Goedemorgen. Hey, Goedemorgen. Jij ja, moet nog een verhaal delen over, over jouw man die letterlijk van de weg gemaaid is. Vertel eens, hoe, hoe kwam dat? Uh, dat is in 2017 gebeurd. Dat was hier in Blankenbergen in de Kerkstraat. Hmm. Uh, een wagen die hem opgeschept heeft. Hij is uh, dan op die auto gevlogen met zijn hoofd in de vooruit En oh. dan is hij acht meter ver weg geslingerd oh geweest. En dus had, dat te maken met het, heeft... het, had dat te maken met het fietspad? Uh, ja, dat is hier in de Kerkstraat, aan de kerk, vanuit kerken tot, tot in, het, in de stad. Dat is eigenlijk gewoon een strookje dat op de drukke steenweg aangeduid is als zijnde fietspad. Maar dat is een heel drukke weg. Mm -hmm. ja, maar... uh, dus dat is niet echt een fietspad dan, hè? Uh, niet echt nee. Nu het probleem is wel dat die weg wordt beheerd door de provincie. Dus stad Blankenbergen kan daar weinig aan doen. Dan krijg je dat Ja, dat ja. is dat ook weer, hè? Ja, het is ja. allemaal niet zo simpel. Moordstrookjes noemen ze wel eens. Maar kijk, vul die ja. enquête in uh, op radio2.be. Is alles is goed dat... gekomen, ja. met man? We, uh, hij was ja, zwaar gewond natuurlijk. We mogen blij zijn dat hij het overleefd heeft. Mm -hmm. Maar hij heeft er natuurlijk wel gevolgen van... Oh. Dat is niet meer zoals vroeger. Ja. Niet fijn. Goeie moed, ja. Maar dankjewel nee. om, om je verhaal te delen, Lilian. Fijne ochtend nog. Hè. Graag gedaan voor jullie ook. Da. Dag. En daarom doen we dit. Fietsenquête even invullen. Misschien wordt de fietsgemeente is dat wel een goed voorbeeld. Want we krijgen heel negatieve verhalen binnen. Maar deel ook je goede verhalen mm -hmm. natuurlijk... waar het wel goed is. Ewe Graiaart, mm -hmm. uh, sowieso een populaire vrouw. Oh. Je mag je ook even onpopulair zijn? Ja, ja sorry. Maar toen ik het hoorde, uh, ik moest ik even fronsen. Dus lieve mensen. Fronsen, ja? Zetten we een beetje luider. Jouw gedachte van. Je, je hebt het in... nog nooit gedacht? Nee, nee. Allee, nee. Dat kan niet. Nee. Ik heb er al wel eens iets over gedacht, maar iets anders dan ja? denk ik. Ah, ja. oké. Okay. Ja. Nu, nu zijn we heel mysterieus aan het doen, natuurlijk. Ja. Wel, wel uh, ik ga het ook niet verzachten. Ik ga er gewoon vooruitkomen. Ja. Ik kijk een beetje veel. ...op de geur van Pipi na asperges gegeten te hebben. Ik vind dat geweldig. Je hebt het alleen nog herger gemaakt. Hoor. Dat is, dat is, ja, maar dat is, wat is dat? Een soort fosfor? Uh, wat is dat? Ik weet het niet precies, maar misschien kan iemand het mij wel het uitleggen. Het heeft een heel specifieke geur. Ik heb toevallig vorige week asperges gegeten. En ja. de dag daarna ging ik naar het toilet. Maar zelfs ik... niet een dag daarna. Instand. Maar instant. Het is, het is precies zo'n filterkoffie die doorloopt. En, en, dan, en dan dacht ik, hier dat en... Alleen, ah ja, ik is, heb asperges gegeten. Dat is toch gezond? Maar dus is Uw machinerie altijd werkt goed. Je machinerie is. werkt. Gezond is het, maar wat trekt je zo aan in de geuren? Ik weet het niet. Ik, ik, vind, ik word daar blij van. Waar waai je dan? Zet je dus het als geen... aroma in de badkamer? Nee, dat niet, dan niet. Ik heb een ander aroma in de badkamer. Maar ik heb dan in iedere keer zoiets van... Mijn ja, Dat zit hier toch allemaal ingenieus in mekaar. En zie, ik heb gezond gegeten en ik ruik nu gezond. Ja, van die, van die stiften, van die dikke zwarte stiften, zo'n alcoholstiften, dat wil zeggen, dat ruik ik ook wel graag. Of zo, benzine vind ik ook fijn. Ja, zolang huh? je er niet begint aan te liggen, aan... Nee, nee, nee. Doe we Aan nee. benzine of nog aan de stiftin. Is het niet zo als je heel hard aan, aan een alcoholstift ruikt? Of aan typex bijvoorbeeld, als je zo'n beetje high wordt? Ja, maar zo Ja, ben dat Jij ook bent gewoon een ook... beetje verslaafd. Typex, dat was ook een goeie. Ja, typex, juist. ja. Gaat zo oh. inderdaad van die lijmstiften die zo'n beetje marsepeinachtig geroken ook. Prit. Dat, uh, <laughs> dat is ook geweldig, ja. Maar dus ja, asperges. Ik heb van weekend twee keer asperges gegeten toevallig. En ik dacht, ja, dit is mijn gedacht. Dat ik ga nu iets zo. zots zeggen, hè. Ik vind dat een vers gebakken brood lekker ruikt. Nee, dat is toch normaal zeker voor jullie. Dat is een beetje goed. Ja, jullie hebben zo'n rare, is... rare geurvoorkeuren. voorkeuren. Maar <laughs> deel het gerust even, lieve luisteraars, Jouw geurvoorkeuren. of waarom dat asperge pipi zo lekker kan ruiken. Mag nu in de app. Aron die ruikt altijd lekker, die mens. Zonde, het is nieuw en het is heel goed. Lang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 Maar denk ik, Kim, zou dit dan de Zo zeg. nieuwe zomerhit kunnen worden? Je bent helemaal bezeten door die zomerhit. Maar ja, ik vind dat een fascinerend ding. Dus Radio 2. Je wilt toch weten wie de nieuwe zomerhit wordt? Ja, maar het is nog vroeg, hè? het is nog maar lente. Even graag, het is ook Radio DJ. Vind jij dit een uh, nieuwe zomerhit waardig? Goh, het, is, het is zeker uh, zomerhit waardig. De grote vraag is, kikt hij ook op als geur? <lacht> ja. We Kunnen we eens vragen hè, aan Aron Blomart. Zeg, wanneer doe jij nog eens radio? Ja, ga ja, ik weet het niet. Ja, het is, ja? Je, het is. nee, maar allee, radio was my first love And ja, it hè? will be my last one Het ja, okay. is gewoon geweldig fijn Maar we zien wel, we zien wel We bellen met de baas van radio <laughs> <We zien having> Maar vooral, intussen, jouw gedacht was heel duidelijk Dus mm -hmm. je vindt van... Ja, ik ruik het graag, ik kan er niks aan doen Ik denk dat dat zoiets is als hè, Je hebt toch mensen die koriander euh, Ofwel, smaakt de ene zeepsop En de ander vindt het geweldig lekker Wat vinden jullie trouwens? Ja, piepigeur van asperges ik, ik heb het niet maar koriander is oké. Ja, ik ja. ook, ja, ik eet dat heel graag. Okay. En pipi na asperges? Nee, nee, nee ik, uh, ik ook niet. Ik, kik okay, ook ja, op. Ja, kijk. Nee, ik heb andere dingen. Ja. Ik kik zo. op alle geuren van eten, maar niet nadat ik, dat ik ze verwerkt heb. Voordat ze in mijn mond gaan. Okay. Het, het woord kikken vind ik, vind ik heftig. Zo. Ja, Shema? Ja, ja, ik ben Shana? echt niet mee. Nee, hè? Ik ruik ook gewoon niet aan mijn pipi... Maar ja, je kan niet anders, je moet er niet aan ruiken. Ik zit ook niet naast de wc-pot te ruiken. Er komen nog andere dingen binnen. Uh, Caroline van de Woestijnen, baby's ruiken, top. Ik heb een tweeling van ja, drie maanden. Ja. Ja. ja, En ik ben de hele dag door aan mijn ja. hoofdjes aan het snuffelen. Ja, ja. Want het is met baby's, je begint dan te kussen, hè, je eigen baby. En om, op duur raken die een beetje zuurig. Zo. Maar zelfs dat vind je fijn. Je moet die wel wassen. Hè? Ja, ik weet het wel dat je dat ging zeggen. Was. Ja, maar ja, dat, die raken niet standaard zuurig. Dat is omdat ze melk of zo hebben overgegeven op hun kleren. Dan moet je nieuwe kleren aan doen. Daarover verder gepraat. De geur van natte hond vind ik Xane dan weer heerlijk. Mm. Dat weet ik zo niet. Dat is, uh, vind ik raar allemaal. Uh, vers uh, gemaaid gras komt altijd ah, ja. heel veel binnen. Ja. Dat, ah, wel, dat vind ik nu eens verschrikkelijk. Ze. Wat? Ah, wel. Weet u hoe dat, dat komt? Oh, oh, oh. Wacht, ik heb een uh, allergie voor graspollen. Ah. Dus vroeger, als dat net gemaaid was, werd ik daar echt heel ziek van. Dus ik heb daar mm -hmm. echt een... een oh, als ik dat nog maar ruik, dan voel ik me al ziek worden. Ja. Dus okay. ja, ik heb daar een heel negatieve connotatie mee. Ja. Ziezo, asperges en andere geuren. Even graag, je bent hier vooral natuurlijk om over fiets te praten. Mm -hmm. De fietsenquête die wordt massaal ingevuld op dit moment op Radio 2.be. Maar er was ook iemand, je zei van... Ja, Deinzen, zeer fietsvriendelijk. Iemand die daar ook vragen bij heeft, hoor je over vijf minuten. Surfen, wingfoilen, waterskiën. Of heerlijk varen in een boot en genieten van de prachtige jachthavens. In Vlaanderen bleef je veel pret op, rond en in het water. Ook Anne en Daan voelen zich de hele maand mei lekker in het water. Ze ontdekken alles over de pleziervaart en waterrecreatie in Vlaanderen. Volg het elke week bij Radio 2 Anne en Daan en in de Radio 2 app. Meer Info op radio2.be uh, Schat, ik heb wel moeten eens praten. Oei. Ja, ik voel mij gevangen. Ik wil nergens meer aan vastzitten. Uh, aan wat vastzitten? Ja, uh, ga jij dan nooit? zo willen veranderen, maar niet kunnen. eens met een ander model. Oh, ah, uh... oh, Stee, zit jij nu weer over die noto bezig? Ja. Ik, ik heb toch gezegd dat je moest lezen. Kom aan, jongens. Een wagen kopen, dat is zo passé. Met Private Lease van Volkswagen Dieter Finance rijd je altijd met de auto die bij je past. Zonder zorgen en met straffe springdeals. Profiteer er tot eind juni van op vdfin.be Harta, harta, raakta. Ruikta. Mm. hoe die geuren van vuur en vlees uw tuin vullen. Eindelijk. Het bedwelmend aroma van smeulende houtskool en marinade. Gemarineerd. En gij, ja, je. die begint te ruiken naar de geur van overwinning. Provincialse kruis. Weten dat de geuren de barbecue maken, daar moet je een echte barbecue van voor zijn. Ja. Zoals de specialisten van Horta, de winkel van en voor enthousiaste tuiniers, bakkers en dierenliefhebbers. Goedemorgen. Morgen. Peter en Kim. Feel my way through the darkness. Guided by a beaten heart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 Mee Van hier. Het is vijf voor half negen. Goedemorgen, We waren net bezig met evig gerijerd over geuren. Ze houdt van... Uh, de, ja. ja, de piepigeur ja. na het eten van asperge. Ja. Frank die gaat het goed maken. Frank, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Frank smidt uit brede. Vertel eens, wat is jouw lievelingsgeur? Ja. Ja, ik, ik weet nog goed, uh, als je bij een echte schoenmaker binnenkomt, die mm -hmm. zo de schoenen nog moet lappen en uh, naaien, dat heeft een heel specifieke geur. Dat ja. zijn allemaal soorten lijm en, en dat leer daarbij en zo. En mm -hmm. ik weet als ik daar vroeger, ja vroeger werden de schoenen nog gelapt. Hè? Ja. Ik ben van 1960, dus uh, en nu is dat natuurlijk iedereen koopt nieuwe schoenen, maar als je daar echt zo vroeger binnen ging, als kind met je ma of zo, met je zus... Ja, nou, dat pakt u nu altijd zo'n beetje op uw adem, maar dat rookt wel eigenlijk een beetje stik lekker. Dat, ja, je Heel stikt bijna, maar wel genieten, dat gevoel. Dankjewel, je Frank. Ja, en bij de bronfietswinkel ook. Hè. Als je bij, bijvoorbeeld vroeger bij de bronfietswinkel binnen ging, ja. dan rook je die, die olie en die benzine samen met die melange, noem ik dat zo. Hè. Ja. Olie en... en, en een nacht, eh, zo, zo die. Daarin, dat <laughs> ook was ook, ook cool. allemaal niet zo gezond, hè. Frank, <laughs> toch? Dankjewel ja, voor je reactie. Ja. Fijne nou. ochtend. Ja, dan moesten we nog even over die, over die fietsen. Want Eve, je was enorm aan het boffen op je burgemeester met zijn fietsbeleid. Hij doet zijn best, ja? Ja, Rita Heijzen uit Nazareth, die wil er iets tegenover zetten. Rita, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je stelde je toch vragen bij? Vertel eens. Ja, als je naar deze gaat, bijvoorbeeld naar de Tolportstraat. Je hebt daar bijna geen, geen parkeerplaats meer. En de parkeerplaatsen die er zijn, is over het algemeen voor een half uur. Mm -hmm. Dus ga je een spleren gaan kopen op een half uur. Ja, dat ja. is waar. Maar en, en, over het water heb je daar een immense parking daar aan de bril Ja, ja, ja daar, ben ik, daar ben ik mee akkoord. Maar dan moet je al een goede eind kunnen stappen. En dat lukt niet voor iedereen. Ja, dat snap ik ook. Dat ja. snap ik ja. ook. Ja. Ja. Ah, ook, iets, ja, ja. ook iets om mee te nemen natuurlijk. Maar kijk, uh, dat we voor de fiets gaan en dat we dan kijken hoe we de andere problemen kunnen aanpakken, Rita, lijkt me toch een goede zaak. Maar vul het vooral in. fietsgemeente.be ofwel bij ons op radiotwee.be. Fijne ochtend bedankt voor de reactie. Hè? Ja, daar. daar Grietem, die zo, ja, ook iets voor te zeggen natuurlijk. Dat is waar, ja. Er, er zijn inderdaad veel minder parkeerplekken in, in de stad, in die winkelstraten die er nog zijn. Ja, het is, ook, Ze het is moeilijk weer, ja, ja. het, is, het is overal zo, hè? het Centrum, ja. Antwerpen nu binnenkort ook, hè? Ja, ja alleen ja. echt toeristen mogen niet meer, ja, ja. niet meer binnen in de stad binnenkort. Dat is juist, ja. Ja. Ja. Dus jij mag niet meer binnen, Peter. Sorry, voorzitter. <laughs> ja, Dankjewel, Evi Grajaard. Graag gedaan. En dit zijn de Wallingstones. Het is drie voor half negen. Satisfaction, die zijn nog altijd bezig, de Rolling Stones. Zometeen krijg je het nieuws uit jouw buurt. Eerst Sheba Sai. Door het tekort zijn er steeds meer kleuterleerkrachten... ...die lesgeven in het lager onderwijs. Voor het schooljaar waren het er meer dan 4000... ...bijna vier keer meer dan tien jaar geleden... En de vakbonden houden een nationale actiedag om de werknemers van Delijze te steunen. Die vrezen dat ze een lager loon zullen krijgen als de winkels worden overgenomen door zelfstandigen. Straks is er ook een grote betoging in Brussel en er rijden overal minder bussen, trams en metro's. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van Driessen. En door die nationale actiedag van de vakbonden is de hinder bij de lijn in onze provincie het grootst in Gent. Voor trans en bussen hou je dus best rekening met mogelijke vertragingen daar. In de hele provincie is 60% wel uitgereden. De lijn aan om de sociale media van de vervoersmaatschappij te raadplegen om de mogelijke hinder te kunnen inschatten. Bij de NMBS, de treinen, is er bijna geen hinder door de actiedag. Vakbonden protesteren dus tegen die sociale dumping vandaag. Het project Buur en Natuur in Gent zal blijven bestaan, ook zonder de subsidies van de stad. Het project brengt nieuwkomers samen met natuurliefhebbers in natuurgebieden Boergooien in Gent. Zij kunnen er in groepen wandelen en opdrachten uitvoeren in de natuur. Sinds de zomer van 2021 hebben al 300 mensen zo'n wandeling gemaakt. En de organisatie ziet dat het een succes is. Dus gaat Natuur.Gent en VZW Amal verder met eigen middelen. De Vlaamse overheid subsidieert ook wel nog een klein stukje. Bomen die risico lopen bij werkzaamheden... zullen in sint martens laten voortaan beschermd worden. Dat principe uit het bomenbeleidsplan van de gemeente... wordt nu voor het eerst toegepast bij grote werken. Kwetsbare bomen zijn eerst onderzocht om na te gaan... hoe ze het beste beschermd worden. En daaruit bleek dat er vooral onder de rijweg moet gewerkt worden... om de wortels te beschermen. En dat gebeurt door houten planken rond de bomen te plaatsen. Hoe het eruit ziet kan je zien op foto in de app van VRT Nieuws. In Haaltert mogen jongeren zelf kiezen welke artiesten ze willen op het nieuwe jongerenfestival Jong. Dat is een nieuw festival in september, de artiesten liggen nog niet vast. Jongeren kunnen op de website zelf kiezen wie ze willen horen en zien. De organisatie heeft wel al wat suggesties gedaan, bijvoorbeeld Berre, Maxim of de Nederlandse Mo. en dat is een bewuste keuze, zegt Kim Barbé van organisator Maspoe. Dat we hebben wel wat opties al genomen en we hebben verschillende artiestenbureaus al wat contact genomen, zodat de opties die er komen, uh, één realistisch zijn qua prijs, hè, bijvoorbeeld een camille, die is voor ons uh, onbetaalbaar voor zo'n festival. Dus uh, wij hopen dat er eigenlijk een leuke uitkomst uitkomen van artiesten die en haalbaar zijn en die ook kunnen, hè, want uiteindelijk uh, de beschikbaarheid van die artiesten is ook natuurlijk uh, een belangrijke jong in Haaltert vindt plaats op zaterdag 23 september. Een dubbel feest voor hockeyclub Gontoise uit Gent, want er is geschiedenis geschreven daar. Zowel de mannen als vrouwen ploeg is lands kampioen. Voor de mannen de eerste keer in 100 jaar, de vrouwen al voor de derde keer op rij in het rugby, is Dendermondenlands kampioen geworden bij de mannen. Het versloeg in de finale ter hulpe de kampioen van vorig jaar met 36-27. Het is al de vijfde keer dat Dendermonde kampioen wordt. Vandaag start met Lage Wolken na de middag opklaringen, afwisselend met wolken temperaturen in 16 naar 18 graden en een wind die wat koelte brengt uit het noordoosten. Dinsdag verloopt ongeveer hetzelfde qua weerbeeld ah, yo, de problemen op de weg, vertel eens We beginnen in Antwerpen, daar is het nog een kwartier aanschuiven op de E17 van voor Kruibeke en een half uur toch nog wel stevig op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 vanaf Massenhoven de vertragingen op de Antwerpse ring richting Gent beginnen af te nemen. Gelukkig nog zo'n 10 minuten aanschuiven daar van Merksem tot in Berghem En dan naar Brussel. Mag je rekening houden met vertragingen van gemiddeld een kwartier nog. Dat is op de E40 vanaf Aalst. Verder ook op de E19 vanaf Zemst. Eh, verder ook tussen Tielt, Wingen en Holsbeek. Vanaf Bertem en dan vanaf Jezus Eik. De binnenring rond Brussel blijft wel vrij druk tussen Groot bijgaarden en Vilvoorde. Met in totaal 20 minuten vertraging. Op de en Dat is van Waterloo tot Tervuren. Dan zijn er um, op een aantal kleinere wegen naar Brussel ook werken bezig. Op de N9 is dat zo, van Assen naar Zelk. Daar sta je een half uur in de file. En ook een half uur trouwens door werkzaamheden. Op de N41 van Dendermonde naar Aalst. En dat is in Hofstaden zo. Dus echt heel moeilijke rijden daar. En tot slot, door een ongeval, is de N369 Diksmuide-Middelkerke... in het dorpje Leeken in beide richtingen versperd. Zeg, dit is een leuk drummetje. Naast Zorgeloos op reis met VAB Pechverhelping. Ook voor je motorhome.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 Van Bon Jovi. Er is een vrouw die heeft iets gedaan. Wow. Mm -hmm. Margot van de Regio. Margot van de Regio. Sommige mensen noemen haar dit weekend ook Margot van de Radio. Dat is goed. Dat is maar. Maar, maar ja, Margot van de Regio is nog net iets beter. Ze is meter van de duizend kilometer van uh, Komop tegen Kanker. En de voorbije vier dagen heeft ze zo hard gefietst en heeft ze ook broekzalf gebruikt. Ja, of poepsalve, hè. Ja. Ja, maar broeksalve, het is niet helemaal duidelijk. het luisteren. Dit vertelden ze op de radio bij ons. Ik heb echt in iets geïnvesteerd, iets zalig, wat ik nog nooit van had gehoord. Maar dat heet broeksalve. En dat is zo'n soort van Nivea, zachte ja. crème, en dat doet echt wel deugd. Ja, je had er vragen over, hè. Ja, vragen? Ja, waar, waar smeer je het? Dat ga ik vragen. Oké, okay, gooi even de app van Radio 2 open en kijk mee op VRT1 en zet het een beetje luider. We gaan het weten. Hè. Dag Margot van de Regio. Hallo! Oftewel, heldin van de Regio. my, proficiat. Maar toch eerst even, ja, broekzalf. Vertel ons alles. Ja, wel, ik zal u zeggen, heel mijn lijf doet pijn, behalve de, de plek waar ik de broekzalf gesmeerd heb. Dus uh, het heeft echt wel zijn werk gedaan. Ja, wacht, want, want je zegt het is broekzelf, maar eigenlijk is het toch gewoon ja. poepzalf, want je smeert het toch aan de. Hè? Ja, aan je billen, vooral. Dat zorgt ervoor dat de wrijving met de broek uh, vlotter verloopt. Ah, dus het is niet super. Ja, ja, het het klinkt, soepeler. Het klinkt misschien onhoog, maar het is, het is belangrijk ja. geweest. Maar vooral, Margot van de Regio, je hebt Kom op tegen kanker zeer blij gemaakt met zeer veel centen. Maar welke verhalen zijn bijgebleven? Uh, goh, er zijn heel veel uh, verhalen tot bij mij gekomen uh, die nog heel lang aan mijn lijf gaan kleven. Gruwelijke verhalen over de ziekte waar ik u uh, de details van ga besparen. Mm -hmm. Maar wat ik vooral onthouden heb, is dat er ook heel veel hoop en uh, positiviteit mm -hmm. was. Heel veel warmte die ik heb gevoeld. Ik herinner mij zo op de eerste dag um, in de middagstad in Heus de Zolder, stond ik uh, te kijken naar de pelotons die opnieuw waren, uh, uh, aan het vertrekken waren, maar ik stond iets meer naar achter. En ineens komt er een man mij meesleuren en die zegt, je moet meekomen. Je moet meekomen. Want mijn vrouw die gaat haar eerste etappe rijden. Die heeft net kanker overwonnen. En we moeten supporteren, want die gaat drie etappes van 125 kilometer rijden. Oh. Zo van die verhalen uh, ja, echt. Ik heb keihard veel warme mensen, ja. Ik ken mensen die ook nog, um, ja, waar ik nog contact mee ga houden. Dus het heeft mij echt super veel goed gedaan. Vooral. En Heel ik heb ook mooi. onthouden dat je altijd moet vragen hoe het gaat. Um, want wij Vlamingen zijn ook zoal. Um, ja, als we niet. We willen er zelf niet over praten, omdat het een moeilijk onderwerp is. Maar vraag gewoon altijd hoe het gaat, want dat is zo belangrijk en dat doet de mensen zoveel deugd. Dus uh, daar heb ik er ook echt van opgestoken. Ah, okay. wel, Mergo. O, maar Mergo. Mergo. Maar Mergo. Dat is heel <lacht> te drinken, denk ik. Maar hoe gaat het met jou en vooral met jouw lijf na zo'n uitdaging? Ja, um, al, ik zeg het, alles doet pijn. Uh, mijn nek, mijn rug, mijn voeten. Maar dat maakt echt niet uit. Dat maakt niet uit, want het was zo'n prachtige vierdaagse. En ik ga ze volgend jaar opnieuw meedoen. Oh, dus, oh. dat is bij oh. deze genoteerd. Is Mooi. vooral. En het heeft 6 miljoen euro opgeleverd. We hebben een klein steentje nog bijgedragen met Peter van de Veiling. Een dikke 3.000 euro heeft dat opgebracht. Zeg, mamargo, maar nu niet gezeverd. Kijk eens achter je. <lacht> en gaan ze naar de voordeur? Ah, oh, nee. Ja? ja? Allee. Maar je... Ik ben, niet ik ben niet in mijn huis, hè. dat weten jullie dat weet. We weten dat jij uh, op een ander bent, dat is niet erg. We gaan naar de okay, deur. Oké, ik moet even door een huis, dus misschien valt de 4G weg. 4G, Wat, dat is ons verbindingsje van uh, waar jij nu te zien bent. Kijk vooral even mee, want wij hebben nog iets kleins voor jou... om jou te bedanken voor het onwaarschijnlijke werk dat jij gedaan hebt. Ze gaat nu door het huis. Ja, het is in een uh, soort blokjes. Schone huis, dat wel. Jongens, maar, waar is die Oh, die staan? Ook. Oei, oei, ze lijkt in een kelder nu. En de voordeur gaat open. En wie oh. staat daar? Wie is dat? Hallo. Een meneer die ik niet ken. En GRIM: hallo. Die meneer, dat is Ronnie. Ronnie, goeiemorgen, goeiemorgen. En weet je wie Ronnie is, Margot? Nee. Ronnie is masseur van de beloftes van Team Quickstep. En Ronnie... Ja! <laughs> Ronnie komt jou masseren. Oké, okay, Ronnie, maar ik kom net uit mijn bed, dus ik moet mij wel nog een beetje wassen en zo. Maar ik... Hallo, te veel informatie, we zijn er nog. Ah, <laughs> oh, was super lief, bedankt. Dankjewel. <laughs> Kijk. Ja, Ronnie. Hallo, ah, Ik ben een beetje sprakeloos. Het kan gebeuren. Het gebeuren. Alleen, maar jongens, ik sta hier ook echt. Je moet een keer zien dat ik hier sta, op zal In, een, Ja, maakt niet uit. Als ik het geweest ik had altijd getrezen, ik mij een beetje beter. Uh, We zijn veel gewend. Laat opgemaakt. Ronnie jou letterlijk onder <lacht> en boven handen nemen. Hij gaat er iets moois van maken. Veel plezier, Margot. En tot morgen. Margot van de regio. Toch een heldin, hè? Vaalig. Alles daarover in onze Instagram. Goedemorgenmorgen op die van Radio 2be Ga daar even kijken.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 Yeah, you're up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 Kimmo. Tu oh Je parle un petit peu français and it's like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 En dan nog een andere dame naar de En dan samen op het plateau En dan oh oh oh De van Kenny B. Er is iets met Kenny B. Het zal binnenkort wel uh, duidelijk worden. Zaten we nu even spontaan de horoscopen te checken. Ja. Je leest dat dan en je denkt van... Ha. Wat denk je dan? Er klopt toch niks van? Ja, maar ja, bij jou en mij stond dat we deze week iets leuk mochten kopen voor onszelf. Ik geloof dat. dat Ik volg het. dat dan. <laughs> Ja, ik vind het vooral eh, mooi om te zien dat wij alle twee over hetzelfde bezig zijn. Mijn grootmoeder geloofde daar keihard in en die belde mij zelfs als ze zoiets las. Ja, deze week moet je echt opletten. Maar ik vond dat dan altijd zo. Ja, ja. Heen Ja, echt heel extreem. Oké. Okay. Trouwens, intussen, als je al een hele tijd aan het luisteren bent deze ochtendshow van morgen. Er was toch iemand die een ring had gevonden in een hockeyclub. Ja. En wel blijkbaar uh, is de mens die de ring verloren heeft, die is gecontacteerd en die komt goed terecht... Dus probleem opgelost. Oh, wij zijn toch echt problem solvers, hè? De echte problem solver die is net binnengekomen. Ja. Goedemorgen dag je inspecteurs-fan van de inspecteur. hij ja, is al de inspecteur. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen, Kim. Ja, Over een dikke acht minuten dan ja. is het uh, VRT Nieuws. Maar daarna ben jij aan de beurt. Zeker. Maak ons gek, waarom moeten we luisteren? Wel, het gaat bij ons ook over iets verloren. Een verloren portefeuille met bankkaarten daarin natuurlijk. En wat je dan moet doen, is die bankkaarten ja, blokkeren hè, als je ze niet meer terugvindt via cardstop. Ja. Maar wat als je die anderhalf uur later gewoon terugvindt? Ja, dat is wat een van onze luisteraars heeft meegemaakt. Opnieuw meteen naar Carstop gebeld. Dan is er niks meer aan te doen. Misschien kan je bank helpen. De luisteraars hebben dat geprobeerd bij Beobank. Geprobeerd om hun bankkaart te deblokkeren. Maar dat is ook niet gelukt. En het strafste was dat die luisteraar ja, niet meer aan zijn geld kon. Hij heeft oh nee. meer dan elf Oei. dagen lang ja, geen geld meer kunnen afhalen. Ook niet bij het loket. Dus het is toch wel een beetje een bijzonder verhaal dat we meteen proberen. Ja, op te lossen is er echt geen manier om een bankkaart opnieuw te deblokkeren. Wat kan je doen? Uh, en misschien kan ik ondertussen ook nog eens vragen of er toch niet wat meer te kan komen bij BO banken ja. Bij alle andere banken. Misschien is dat nog een bijvraag. Het blijkt een ding. zijn. Ja, zeker. Alles daarover zo meteen om negen uur bij Inspecteurs Fan. Jouw verhalen kun je ook delen natuurlijk in de app van Radio 2. Goedemorgen. Fresh van Cool and the gang. en de gang. Dat feest gaat gewoon nog door. De mist die gaat weg. En zometeen komt inspecteur Sven. Veel plezier ermee. We verwachten ons eerste kindje. Daarom zijn we hier. Kijk eens hoe schattig die eerste kleertjes. Ik ben helemaal weg van die kinderkamer. En wat een keuze! In kinderwagens en autostolen hebben ze. Ik ga hier mijn geboortelijst leggen. Vandaag ga jij fun shoppen bij Baby's Point. De baby- en kinderwinkel van Europoint. Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waargem. Babies Point, Babies Point. In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeken Outdoor in Deinzen begrijpen we precies wat je wil.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 Als schat over ons interieur, hè? Ja. Zouden wij die staanlamp een keer niet vervangen? Ja.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 Shoppen bij Moleculen in Vichten, dat is zoals een eerste lente-terraske doen. Het zonneke schijnt. Oh, het is een goede 21 graden en je begint zwal een beetje een kleurketje te krijgen. En dat genieten. Ja, en vooral, je geniet er extra van, omdat je weet dat er ook veel terraskes gaan volgen. Zeker. Net als bij Moleculen, want nu krijg je tijdens de opendeurdagen bij elke aankoop van 50 euro gratis kleding ter waarde van 10 euro. Alle promoties vind je op moleculen.be. Als je echt wilt shoppen. Molecule. Zeg, rijdt de Molly hier nu mee een go door in magazijn? Nee, nee, dat is een nieuwe schropzuigmachine. Sinds de mannen van Kergercenter van Mol dat hier zijn komen installeren, is hij er niet meer afgekomen. Oei, dat moet ambetant zijn. Ambetant? Maar nee, die is hier nog nooit zo proper geweest. <lacht> Kergercenter van Mol, gespecialiseerd in alle reinigingsmachines en bekend om zijn unieke servicedienst. Kom eens langs in Temsen, Diksmuiden en Oudenaarde of ga naar kergervanmol.be, ook voor particulieren.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 Je bankkaart blokkeren via Cardstop is belangrijk als je ze niet meer vindt, maar wat kan je doen als je ze dan toch terugvindt? Dat na het weer te nieuws. Elke dag, dag